Minimax. Minimax. Minimax waterontharders. even het wateronthaard zien. Goedemorgen, dag Kim. Goedemorgen. Dag Jema. Goedemorgen. Dag, lieve luisteraar. Oh. <laughs> Smet. Waarom moest jij zo lachen? Ik moest ja. even hard lachen, ja. Ja, ik zag, jou, ik zag jouw gezicht toen je voetbalster zei. <laughs> ja. Maar dat kan allebei. Het is een voetbalster, maar het is ook een voetbalster. Maar je houdt je dan zo... Verwarrend, cool en zo ernstig. Wat een Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in, met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey. Maar dit is niet zo erg. Maar als als iemand zich verspreekt, als het dan over heel ernstig nieuws gaat, en je schiet dan in de lach, wat doe je dan? Weet je, We hebben op de nieuwsdienst een bloepermap met allerlei versprekingen van collega's. Maar daar zou ik graag eens in gaan, uh, gaan snuffelen. Dat is zo grappig. Kunnen we daaraan? Ja, iedereen kan daaraan. Oh. Oh, dit is al de ontdekking van de dag en we zijn nog maar bezig. Een um, bloepermap. Goh, maai. Niet erg, hè. het is allemaal menselijk. Nee, ja, Peter verspreekt zich nooit, hè. Nee, nooit. Ik denk en dat daar ook wel deze. een mapje van is. Het is ook nog maar vier over zeven, dus ideaal eigenlijk. Voilà. Zeg, goedemorgen lieve mensen. Jouw goeiemorgen morgen goed. Alleen rustig, het is natuurlijk nog maar uh, vier over zes, dus al acht over 7. Billy Jean, Michael Jackson. Ik heb dus weer iets ontdekt, want Shema, dankjewel. Jij weet tenminste wat uh, Michael Jackson zingt. Hij zong... The kid is not my son. Ik had dat nooit... Ik had... Maar iedereen was dat... Zingen. En zing het eens mee. The kid is not my son. Maar ik, had... <laughs> <laughs> ik had nooit door dat het dat was. Maar dat is niet erg, hè. Wie staat er op 2 in de Ultratop? Bijna best verkochte song van dit moment. Op 3 in de Vlaamse top 30. Deze Spanjaard van bijna ja, iets meer dan 20 jaar. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Inigo en Quint Herro. En Zijn we Waarom doe ik? Het is real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio het estoy lleno de este veneno? y hoy otro je niet wilt, ik het. het. Ik Ik heb het. Ik heb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 het desastre. Dit is een nauwseizoen. no me sirven tus pocas señales, en je weet niet meer wat je moet. Ik ben ik ben niet meer degene die ik was. Ik ben de meer degene die ik was.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 Sabes que estoy nauce No me sirven tus pocas señales ya nada es como antes me olvido de quien soy Y dónde estás la verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo Es algo real estoy viciado a tu amor a tu amor Inigo Quintero heet hij. Zoals Yves zegt, het zou zomaar iets voor het Eurovisie Songfestival kunnen zijn. Hey, hey, hey, Goedemorgen, morgen, je dinsdag begint. Ja, bij mij is het nog niet helemaal binnengekomen. Maar mensen vinden het geweldig. Jij vindt het topzongen. Ik vind het zeer oké. Okay. Zeer oké okay zelfs. Zie oké. Okay. <laughs> Hoeveel punten zou je dan geven van de twaalf? Uh, een goede acht. Dat is ja, mooi. kan je toch niet weten, want je weet de andere kandidaten nog niet. <laughs> Ook al. Dinsdag, 7 november, het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de Open VLD de tijd zal nemen om een opvolger te zoeken voor Bart Zomer. Wat is daar gebeurd, lieve Ik, mensen? Oh, er zal toch niet weer een schandaal uit de kast komen vallen? Die mens wordt burgemeester hij gaat gewoon burgemeester zijn in Mechelen. Dus waarschijnlijk een keuze. Wat, er is blijk, Er is blijkbaar wel meer nieuws over binnenkort. Om elf uur zou er een persconferentie zijn. Het is straks inderdaad een persconferentie, want tot nu toe heeft Bart Zomer zelf nog niet gereageerd, alleen nog maar schriftelijk. Ja, spannend allemaal. Kijk. Als je naar buiten kijkt, het is voorlopig droog en het zou zelfs nog kunnen opklaren. daar dus als... had ik ook wel wat zon gezien. Ja. En mijn gezicht schrok ervan. <lacht> Toch mee opletten allemaal. Het is om half elf de persconferentie blijkbaar. Ziezo, om je wekker te zetten. Um, heel veel mensen die mooi wakker zijn, zo blij mee. Ik keek vandaag ook in de spiegel en ik zei van we gaan er vandaag een positieve dag van maken. Anne. En ja, goedemorgen, dag, dag Anne. Het is Anne. Anne Valken uit Zonhoven. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Het is heel lief. Had gewoon even ge bij ons van gewoon een goedemorgen. Het probleem is, Anne, jouw naam wordt Anne geschreven. En hoe noem je jouw patiënten jou? Anneke. Kijk, dat maakt het wel ingewikkeld. Hoe groot ben je? Een meter zeventig. Dat vind ik toch al een Anne. Dat is toch al een bepaalde hoogte. Je bent thuisverpleegkundige. Wanneer begin je? Binnen een kwartiertje. Ik ben onderweg naar mijn eerste patiënt. Oh, heerlijk toch. En hoe heet de patiënt? Ja. Op patiënten. Christian. Christian. Anne, die komt eraan. Een heel fijne ochtend. Ja. hè? Dank u wel. Wow. Radio You're the one for me. You're my ecstasy. You're the one I need. en dan doet op het einde is dat. Get down, get down. Get down. Yeah. Nieuw op VRT Max. Project Baby. Een podcast van Radio 2. Ik ben Nele. Mm. Ik had nooit verwacht dat onze pasgeboren dochter in een labo verwekt zou moeten worden. Een beetje koud dan sorry. Gaat het? Tijdens ons traject ontdekte ik bij hoeveel mensen zwanger worden niet vanzelf gaat. De kans dat jij ooit natuurlijk zwanger wordt, is een honderdste van een honderdste meneer van deze. Voilà, het Lamo bevestigt nu ook dat embryootje niet meer in de katheter zit, dus het zit bij Project Baby. Luister nu en ontdek ook alle andere Radio 2-podcasts op VRT Max. Black Friday deals bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken. En een gratis vaatwas open 11 november. Dovike. Wij maken uw keuken in België.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 Beobank, U bent goed omringd. Een Samsung Galaxy A54 en oortjes voor 9 euro bij Proximus. Amai. Amai. Amai. Dat valt mee. Voor 9 euro zelfs geen 10. Amai. Dat valt mee. Nooit meer op 1 of iets slechters. Kom pak snel al uw maten mee. Het is tijd om te gaan showen. met galaxie. In de Galaxy. En Samsung Galaxy a 54 en oortjes voor 9 euro bij mobiel abonnement. Info op Proximus.be. Proximus. proximus. Doe doe doe. Think possible. Waarom viert Gazet van Antwerpen na Halloween nu ook Halloween?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 Deze topdeal beklinken? Dat doe je op gva.be-actie. Ons vakmaatschap brengt je met verstand. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Nu al Black Friday deals bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en een gratis vaatwas open 11 november. Wij maken uw keuken in België. Loopt jouw koffer nog helemaal op wieltjes? Mooi! Maar mocht je wel een andere nodig hebben, dan het liefst een nieuwe koffer gemaakt van oud plastic. Die vind je bij Bol. Alleen vandaag duurzamere Princess Traveller koffers van gerecycleerd materiaal. Met tot wel 40% korting op de meest getoonde prijs. Dus snel naar Bol. Goedemorgen morgen. Het is 21 over 6. Goedemorgen. Ballen vandaag in de krant en heel veel gezichten van Bart Somers die voorlopig nog niks verteld heeft waarom hij nu precies vooral burgemeester wil worden van Mechelen en niet meer in de nationale politiek wil. Maar ook wel iets voor jou, want als je op dit moment denkt van oh, we zullen een elektrische auto kopen, want die rijdt vanzelf. Maar de zelfrijdende auto's, die gaan we nog niet zo snel zien op de weg in België. Dat zegt onze minister van mobiliteit, ik wist dat we er hadden, Georges Gilquinet. Ja. Is een Wallonier? Het is inderdaad een Wallonier. Een Wallonier. Ja, Zat <laughs> ja, dus in de krant. Wat, uh, wat heeft George gezegd? Uh, ja, uh, Hij zegt dat het uh, in België gewoon niet zal mogen, omdat hij het veel te gevaarlijk vindt. In Duitsland mag het sinds kort wel, want er zijn een aantal duurdere modellen van het merk Mercedes die zelfstandig kunnen rijden. Dus eigenlijk neemt de auto het stuur volledig over en zelf als bestuurder moet je niks doen. Je kan ondertussen zelfs een film kijken als je dat wil. Mm. En uh, er zijn wel strenge regels voor in Duitsland. Die mag daar alleen bij daglicht zelfstandig rijden in een file en mag maar 60 km per uur. Oké. Okay. Maar dus, minister Jurkenes zegt dat het veel te gevaarlijk is. En hij zegt, ja, als je wil rusten, dan moet je maar de trein nemen in plaats van de auto. <lacht> dus, herhaal, wat heeft hij gezegd? Als je wil rusten, neem je beste trein in plaats van de auto. <lacht> ja, als je ooit een trein kan nemen vanavond, begint die vier, wat is de 48 uur staking. Succes, George. Maar goed, ja. Zeg, maar dat ga je toch niet kunnen tegenhouden. Nee. uitstel van executie. En soms denk ik, zo'n zelfrijdende auto, auto rijdt dat niet beter dan veel andere bestuurders. Sorry, hè. Hey, die, die heeft nooit gedronken ook, bijvoorbeeld. Hè? Ik dacht het vanochtend nog op de baan. Oh. Ja. Ik heb me weer druk gemaakt. <lacht> ik denk oh. Het ding is, de software zit er meestal al in. Ze hebben het eigenlijk alleen maar te activeren. Maar er zijn geen wettelijke kaders rond. Maar in Duitsland kan het wel en in België niet. Hallo Europa. Ik vermoed dat uh, België weer zal wachten tot mm -hmm. haar afgerond zal zijn, zeg maar, het proefproject. Ja. En dan zullen wij zeggen, oh, het werkt dus wel. We gaan het hier ook invoeren. Tuurlijk, ja. Over twintig jaar gaan we... Voilà. Blijven. Oh, misschien moeten we het er nog een keer naar kijken. Oh. En volgens jaar in verkiezingen. En is er geen George meer. En weer iemand anders. Goedemorgen, morgen. Kan je afvragen of het een goed idee is of niet. Uh, dit kan je ook afvragen. Het is, lieve mensen, het is dinsdag vandaag. Als je gaat werken vandaag, het kan echt beginnen volgens het principe van bare minimum monday. Wat is bare minimum monday schema? Dat is een nieuwe trend op TikTok, dus die sociale media app waar mm. je korte filmpjes kan bekijken en het is vooral populair bij jongere werknemers, want bij die bare minimum monday is het de bedoeling dat je op maandag de lat niet te hoog legt en dus eigenlijk gewoon zo weinig mogelijk doet. Oké, okay, oké. Okay. En daardoor zou je de rest van de week dus vanaf dinsdag productiever zijn. Mag je er niet zo'n maandag eruit dan? Ja, het betekent niet dat je dus tot 12 uur in bed mag liggen, maar je start wel rustig op je eigen tempo. Je vermijdt mails of vergaderingen, je doet alleen de lichte taken en je stopt ook iets vroeger dan normaal. Maar net omdat je zo rustig en gefocust bent, dan lijkt het wel alsof je minder doet, maar dat is blijkbaar niet zo. Je zou blijkbaar evenveel doen als op een gewone maandag, omdat je minder afgeleid bent door hm. die saaiere dingen. En dan zou je minder stress hebben en dus ook productiever zijn op de andere dagen. Ja, en als je dan bijvoorbeeld in de bouw zit, dan ga je een half muurtje met ze. Dat soort dingen. Ik denk dat dit inderdaad vooral voor bedienden ja, is. Ja, dood En niet dat is voor toch arbeiders. complete onzin ook. We gaan, maandag, we gaan niet, dat gaan wij zo gisteren tijdens de show ja, ik ga niet te veel zeggen, want ja. ik moet me een beetje rustig houden. Voor de rest van de week me nog sparen, zo werkt dat toch niet. Maandag niet te veel doen en dan de dinsdag, ja, dan gaan we eraan beginnen. Woensdag, halfdag, misschien met de kinderen even. Dan donderdag, oh, bijna weekend. Vrijdag, wow, het is goed geweest. Klaar, wat is dat wat nu? Wat schiet er nog over? Wat een maatschappij. En daarvoor is dan de gazette mee. Is, het is uh, echt populair, Peter. Het wordt, het wordt echt, denk ik, al veel toegepast, ook door vooral jongeren. Ja, vandaar. Uh, en vandaar dat wij op vandaar. vandaag nog steeds alles geven. Sorry, we doen niet mee. We doen aan een uh, dolle dinsdag. Goedemorgen, lieve luisteraar. Hoe gaat jouw dinsdag vanmorgen? Radio 2. Ga het gerust even delen bij ons in de app van Radio 2. En straks genieten van Kloeso. Goedemorgen, morgen. Fassi en, en Kim. Radio 2. Naar de weekend. Saddafa. time Goedemorgen, Jean-Pierre van Turnhoud de Troeselaren. Die had binnen een uurtje naar de markt om verse groenten te halen en een potten te maken. Jean-Pierre, we hebben leuk nieuws voor jou daarover. Er zijn nog een paar mensen die denken: van ja, die zelfrijdende vrachtwagens, zelfrijdende auto's. Ging Kaufman, die zegt: Ik ben vrachtwagenchauffeur, ik kom soms zelfrijdende auto's tegen, terwijl ze op de laptop of met dossiers bezig zijn. Waar gaat dat naartoe? Je was even in paniek over de files. Ja, ik las dat we um, ja, volgend jaar meer dan ooit in de file gaan staan, dat het zwaarste filejaar ooit komt. En ik was aan het lezen dat op de binnenring van Antwerpen, bijvoorbeeld, uh, dagelijks gemiddelde van 1 tot 20 september is, hou je vast, 12 uur en 54 minuten per... Ja, van 1 tot 20 september, dus op, 20... op een maand... Ja. ja. Oh. Ja, nog niet. Nog niet. nog niet. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je minstens één werkdag per week minstens in de file staat. Gelukkig heeft Chema. Dat heftig. De, de oplossing gaat ze zo meteen over het praten. Maar eerst het nieuws uit je buurt, hoor je zo. Eerst schema zelf. Goedemorgen. Mensen die een ongeval veroorzaken, moeten vanaf nu altijd een drugstest laten afnemen. Tot nu toe was alleen een alcoholtest verplicht. Rijden onder invloed is een van de grootste oorzaken van dodelijke ongevallen in ons land. En Open VLD zal de tijd nemen om een opvolger te kiezen voor Bart Somers, die onverwacht ontslag neemt als Vlaams minister en vice-minister-president. Hij wordt opnieuw burgemeester van Mechelen en zegt dat hij wil plaatsmaken voor nieuwe mensen in de partij. Dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De Mechelaar reageren verdeeld op de terugkeer van Bart Zomers als hun burgemeester. Gisteren kondigde Zomers totaal onverwacht zijn vertrek aan uit de Vlaamse regering. Hij wil weer voor het lokale niveau gaan en keert dan ook meteen terug als burgemeester. Wij gingen eens pooshoog te nemen bij de Mechelaar. Ik ben een fan van Martje. Ja, ik zo, vind uh... ja, het is wel tof om terug zo een... Allee, zo het gezicht van Mechelen precies terug te hebben. Ah, wel, wat hem terugkomt, dat is opportunistisch hè? Nu moet die burgemeester weg en hij komt nu in de plaats. Ik vind dat nogal, alleen ja, fijn. Het zijn bijna verkiezingen. En nu gaat hem terugkomen voor je een beetje, alles een beetje te Sussen. En dan binnenkort gaat de vertrekken, waarschijnlijk. Hè? De meningen over Somers zijn vrij verdeeld in deze stad. Er is ook niet echt een grijze zone tussen. Oftewel zijn mensen radicaal tegen of heel erg voor. Wie Bart Somers gaat opvolgen in de Vlaamse regering is nog niet bekend. De grootste oppositiepartij in Mechelen, de NVA, vindt het verdacht dat Somers zo kort voor de verkiezingen terugkeert naar Mechelen. Ze ...hekelt ook de stoelendans in het Mechse stadsbestuur. Zo moet waarnemend burgemeester Alexander van der Smissen de sjerp afgeven aan Somers. Er is meer aan de hand, zegt nva oppositieleider Mark Hendricks. Quasi een half jaar voor de verkiezingen uw ministerbonus zo uit handen geven... ...dat geloof ik niet dat dat enkel maar is om terug te keren naar Mechelen... ...waar gezegd alles vlot en goed verloopt... Nee, het is het zinkende VLD-schip verlaten, anderzijds de stadslijst die het in Mechelen lang niet goed doet, op zijn zacht gezegd, misschien nog proberen te komen versterken, maar er zal nog wel wat meer achter zitten en dat zal de komende weken of maanden hopelijk uitkomen. Straks om half elf geeft de mechelse stadslijst meer uitleg over de terugkeer van Bart Zomers naar Mechelen. En in Loenhout bij Wüst Wezel is gisteravond een explosief gegooid naar een appartementsgebouw naast een frituur aan de kerk. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is groot, zegt Patrick de Smet van de lokale politie. Om iets voor zeven werd er een onbekend explosief gegooid naar een deur van een appartementsgebouw in Loenhout. Het glas was eruit en de deur werd beschadigd. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Na de feiten zijn er twee manspersonen die gevlucht zijn. Uh, verder zal het onderzoek natuurlijk gevoerd voor naar de omstandigheden welke explosief gegooid werd en wat de aanleiding was. Het parquet onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Vorige maand was er ook al een aanslag met een vuurwerkbom in Wüstwezel. Het weer wisselend bewolkt met kans op buien en maxima tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, daarna trekt een regenzone over het land. Donderdag en vrijdag is het wisselvallig met buien. Temperaturen blijven rond de 10 en 11 graden hangen. Een fris herfstweer dus. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van Veertien Nieuws. Bon, Goedemorgen, eh. dat ga je, hoor. Goedemorgen. Ja, onder verkeersman, ik zag dat je in de krant gezegd hebt dat ze eigenlijk gewoon wat mijn rijstroken moeten bijleggen. Uh, nee, niet. Nee, ik zeg alleen maar dat als je het niet doet, dat je dan ja, uh, steeds meer een verzadigd netwerk krijgt. Hè. Dus uh, in sommige gevallen kunnen uh, extra rijstroken helpen. Bijvoorbeeld op de ringwegen. Hè. Denk maar aan Antwerpen, hè, de Oosterwil bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ik zeg niet dat je dat moet doen. Hè. Je kan ook mm. de rijden invoeren, pe betalen per kilometer en dan heb je misschien geen extra rijstroken nodig. Maar, ja, ja, dat, maar dat doen we voorlopig niet. Hè. Onze schema heeft een oplossing, maar zeg maar eerst even waar de files op dit moment staan. Ah ja, dus de Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het uh, tien minuten langzamer van Berghem uh, opletten bij Antwerpen. Wommelgem aan het rondpunt wordt gewerkt vanmorgen, net zoals gisteravond. trouwens. Uh, wie dus van Weinigem naar het rondpunt wil rijden, staat daar al 20 minuten in de file, dus richting de E313. En dan de files naar Brussel, dat zijn er twee. Een kwartier van uh, Aalst tot Ternat, dat zou ook komen door een ongeval bij Aflichem. En 10 minuten ook van Aarschot tot Holsbeek op de E314. En verder ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De files worden er niet minder op, maar Shema, jij had een oplossing. Vertel eens. Mijn oplossing is heel simpel. De mensen die vooraan rijden, die moeten gewoon sneller rijden. <lacht> Kijk, hajo, Zo kunnen we dat toch ook oplossen. Ja. Ja. Ik heb dat vroeger ook iemand horen zeggen van Agentschap wegen en verkeer in de jaren negentig. Als iedereen nu eens dus 200 zou rijden op de ring rond Brussel, ah, nee. dan staan er geen files meer. Maar ik vrees dat dat niet zo werkt. Nee. Maar wat komt? Ja, wat, ja. het is toch zo... Kijk, soms rijd ik in een file en dan denk ik: er zal vast iets gebeurd zijn: een ongeval, iets op de weg. En uiteindelijk is er niets gebeurd. Nee. En dan lost, lijkt de file op te lossen, maar iedereen blijft gewoon 50 rijden op de linker rijstrook, dan is er een gat van 10.000 meter voor hen en dan denk je toch wel, rij sneller, want de file is aan het oplossen. Dus dan is het is toch wel degelijk dat de mensen te traag rijden. Het kan wel helpen, inderdaad, dat als je wat meer aansluit en iets meer gas geeft, dat je de file is dan wat vooraan sneller oplossen. Maar het begin van de file, waar schijnbaar niks aan de hand is of niks Aha. te zien is, dat heeft gewoon te maken met bijvoorbeeld invoegend verkeer en dan zit de snelweg vol. En als de capaciteit van de weg helemaal opgebruikt is, dan krijg je automatisch file voor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 Politici zijn er voor de gewone burger, maar die heeft zelf vaak buitengewone ideeën. Zo werkte de gewone burger in Duitsstalig België mee aan een nieuw model van kinderopvang en in Noord-Macedonië aan een beleid rond vaccinatietwijfel. Met Rette de Toekomst gaat de Standaard op zoek naar jouw buitengewone oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan. In het onderwijs rond mobiliteit en wonen, gezondheid en samenleven. Denk, discussieer en support ermee in de app van de Standaard en Rette de toekomst. De Standaard. De kritische massa. Hmm, een kompas, vlindernetje, een verrekijker. Hmm, de verlanglijstposter van Brit Roelands. Een echte avonturier in de dop. Plak al je cadeauwensen op de verlanglijstposter. Dan kan de Sint scannen met de app van Bol. De winkel van blije snoetjes. Laat de viking in je los met Viking Lotto. Nu met de grootste kans op winst. Er is nu woensdag een jackpot van zo'n 22.200.000 euro. Speel Viking Lotto online en in je krantwinkel of tankstation. Vicky. Geteld voor 2. Goedemorgen, morgen. Er komt ontzettend goed nieuws op bezoek vanmorgen. Van in de vorm van Belle Parijs. Toch nog altijd de absolute koningin van de Radio 2 Zomerheed. Oh. Heeft hij vijf keer gewonnen, dan na elkaar dan nog. En ze heeft geweldig nieuws, rond kwart voor acht. Dan is er Dominique Juwini uit Waregem. Dominique, goeiemorgen. Heuien, dag allemaal. Dominique, we waren daarnet bezig over de Bare Minimum Monday... Dus dat je op maandag niet te veel moet werken en dan vanaf dinsdag kan, kan knallen. Uh, je bent vrachtwagenchauffeur, die gaat niet akkoord, vertel. Uh, het gaat wel akkoord als, uh, een beetje meer. Uh, de buurt met, met Monday. Tuurlijk kan het wel mee akkoord. Toch uh, ja? Van de ja, het zou wel zijn. Maar rijd je dan trager op maandag? Ja, tuurlijk. Nee, uh, <laughs> Nee, ik heb de. Ik he de, de ik heb de chance niet dat ik dat kan toepassen. Ja. Maar ik vind dat wel een heel goed idee. Ah. Okay. Het zou wel zijn dat de wereld een beetje vertraagt uh, dat dan, dan, dan, dan ons kinders niet moet zijn. Zoals mm -hmm. hey, dat ze een beetje meer tijd hebben voor het leven. Ja. dan ze een beetje relativeren. Het is maar... Het is, maar uh, het is eigenlijk maar je werkt uh, andere prioriteiten die belangrijker zijn. Mm -hmm. Zoals je gezin, uh, ja, ik vind dat een heel, heel goed idee. Daar uh, snap ik wel dat is. Geen goed idee is. Uh, uh, wel Dominique, je hebt uh, 200% gelijk. Ja, we, gaan het, we gaan het ook meteen toepassen, want we gaan iets moois brengen. Geniet van de dag, Dominique. Voilà, een slow. Voilà, wow, slow, Zo <laughs> <jam. laughs> ongeveer, zo meteen. Maar er komt ontzettend goed nieuws, want ja, gisterochtend hoor je hier al trouwe luisteraar Sandra de baardenmaker uit Nieuwpoort. Het was een spannende dag voor haar. Ja, ze werd voor de eerste keer omi gisteren. hè? Sandra, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal, hier met een superfiere omi. Oh. Ja. Intussen kun je kijken naar de foto's op de app van Radio 2, live op VRT1. We zien Victor liggen onder het dekentje. Trotse mama, jij erbij. Ik denk dat de man daarnaast de papa is. Dat anders zou het raar geweest zijn. Klopt toch, hè, Sandra? Klopt, en de meter zit er ook bij. Oh, oh. En alles is goed verlopen? Alles is supergoed verlopen. Mijn dochter heeft dat supergoed gedaan. Mama. En natuurlijk, ja, ze heeft haar man gebeten, maar bon, dat is nu bijzaak. Pardon? Dat kan al eens gebeuren. <lacht> ze heeft wat gedaan? Haar <lacht> man gebeten? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Van, Dus uh, ze heeft ze veel pijn gehad, ja. ja. maar waar ja, heeft hij dan ja, gebeten? Ja. Uh, in de arm, in de arm, oh, Peter. Oh, oh, oh, oh. Wat, een leuke, wat een leuke herinnering voor die arm. Maar uh, de kleinzoon Victor heet hij. Uh, je bent dus Omi. Ja. Ben je nog altijd overtuigd van het Omi? Uh, want we hadden wel een paar alternatieven gisteren: iemand Papilou, Mamilou, Nana, Nono, Nani, Moeke. Oma of opa kava. Drink jij graag eens iets? Uh, ja, ja, absoluut. Een Kavatje kan er altijd wel in. Maar Omi is het gebleven. Uh, Nona vond ik ook wel heel mooi, maar uh, het is Omi gebleven. Omikava. Het kan nog. Tuurlijk. Geniet van Victor, geniet van al die vreugde. En kijk, een mooi lichtpuntje in deze gekke, donkere wereld. Fijne ochtenden. Dat is Dank je. En dit is ook mooi. Sofia Albaro Soler. Sueño cuando pequeño, Een rustiger op maandag en dan doorgaan op dinsdag. Nog een andere vraag. Ga je nog wel eens naar de markt? Er was Jean-Pierre die vandaag naar de markt ging om hutspot te maken. Uh, gaan jullie nog wel eens naar de markt? Ik ga heel graag naar de markt. Ja. Uh, we hebben zo in Antwerpen een toffe markt op zaterdag en zondag met allemaal vers eten en garnaalkroketjes. De vogelmarkt. En ook een kavaatje drinken. Ja, de vogelmarkt is super gezellig. Mm. Maar ook in het buitenland vind ik dat ook heel leuk. Ja, leuk, leuk ja. En Wat kopen jullie dan? Eh... Uh, op de markt hier in Antwerpen koop ik altijd verse bloemen. En dan zo olijven en pesto en ja, zo van alles. Leuke dingen, hè. Nu, je dacht, van ja, ik dacht dat het al jaren bestond overal. Nu, het is een beetje aan het verminderen. En in Laanaken in Limburg, heel gek verhaal, dat bestaat vandaag 15 jaar exact. Ik denk, vijftien... nog niet zo heel lang, maar gisteren heeft Margot van de regio een uitnodiging gekregen van een leuke Nederlandse bakker die er vandaag staat met de nieuwe specialiteit de krompoes, de mix van een croissant en een tompoes. En we zien op dit moment Margot al staan op de markt. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hoe is de ja, sfeer daar? Ja, heel goed. De er is hier al heel veel bedrijvigheid op dit uur. De marktkramers zijn volop hun kramen aan het klaarzetten. Hier achter mij zijn ze het fruit aan het goed leggen. Ik ruik al gebraden kippen, dus de sfeer oh. zit sowieso al goed voor mij. Um, maar inderdaad, je zegt het zelf al, het is een speciale dag. Want ze vieren, vieren hier hun vijftiende verjaardag. Ze gaan dat niet zomaar laten passeren. Er is van alles te doen voor zowel de marktkramers als de bezoekers. Um, maar vijftien jaar, dat is op zich niet echt uh, lang. En we hadden het er gisteren ook al over. Is de markt eigenlijk nog populair of niet? Uh, en dat ga ik hier vandaag eens proberen onderzoeken. En uiteraard ook uh, krompoezen eten. Hè. Dat staat ook op de agenda. Juist, dat moet ook gebeuren. Ja, gooi het zelf even naar, naar onze app van Radio 2. Welke markt moet je zeker even zien? En wat koop je daar dan? Deel het gerust even in onze app van Radio 2. En over een uur meer Margot. Die. Iemand had nog een slow gevraagd? Het is ongeveer zoiets nu. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Onderweg. En Kim vanavond. Elke telt voor 2. In blauw verlichte trein Eat. Piep, piep, Willy Sommers 2024 start dubbel feestelijk met Willy Sommers. Hola, concerten met al zijn grootste hits. Zaterdag 6 januari Cursalo Stende en zaterdag 13 januari Trixo Theater Hasselt. Tickets en info gracialive.be Samen met het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Radio 2. Blackmond ontdekken bij Chateau Dax. De hele maand november onweerstaanbaar Italiaans comfort en design met kortingen tot wel 50%. Alleen bij Chateau Dax. Telenet One stelt voor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 Het is nu Blackmond bij Chateau Dax. De hele maand november onweerstaanbaar Italiaans comfort en design. Met kortingen tot wel 50%. Wees er snel bij. Alleen bij Chateau Dax. Wat is er nu toch aan de hand met Bart Zomers in Mechelen? En vooral was hij dat erg goede nieuws van Belle Parijs. Ja, je wil erbij zijn. Voor 7 uur. Op Radio 2. Het is 7 uur, VRT-nieuws, Schema Zeiza. Goedemorgen, Open VLD wil nog even wachten om een opvolger te kiezen voor Bart Somers. En het is één maand geleden sinds er opnieuw geweld losbarstte tussen Israël en Hamas. Premier De Croo zegt dat zijn partij Open VLD de tijd gaat nemen om een opvolger te kiezen voor Bart Somers, die onverwacht ontslag neemt als Vlaams minister en vice-minister-president. De Croo bedankte Somers en noemde hem een goede minister die een heel belangrijke rol heeft gespeeld in de Vlaamse regering. Er zijn nog heel veel dossiers in de Vlaamse regering, net zoals er heel veel dossiers in de federale regering zijn. Dus um, we zullen de juiste keuze maken, maar we zullen er wel de tijd voor nemen om het goed te doen. Bart Somers wil zich concentreren op de stad Mechelen, waar hij nu opnieuw burgemeester wordt. En hij zegt dat hij plaats wil maken voor nieuwe mensen in de partij. Mensen die een ongeval veroorzaken, moeten vanaf nu altijd een drugstest laten afnemen. Tot nu toe was alleen een alcoholtest verplicht. Als na een controlelijst blijkt dat bestuurders mogelijk drugs hebben genomen, volgt een speekseltest en als die ook positief is, wordt nog bloed afgenomen. Vijf procent van de bestuurders geeft toe dat ze al eens onder invloed van drugs hebben gereden, zo blijkt uit enquêtes. Bij jonge bestuurders is dat zelfs bijna vijftien procent. Door rijden onder invloed gebeuren er heel wat ongevallen met doden en gevonden.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 Welk explosief gegooid werd en wat de aanleiding was. Het parket onderzoekt een mogelijke link met de drugswereld. Vorige maand was er in dezelfde gemeente ook al een aanslag met een vuurwerkbom. Mensen zonder papieren en daklozen worden te vaak onterecht gelinkt aan onveiligheid en terrorisme. Dat zegt de Brusselse organisatie Samu Sociaal, die vandaag tijdschriftjes uitdeelt aan enkele metrostations. Daarin staan verhalen in van mensen die door de organisatie geholpen worden. Zo willen ze meer begrip vragen voor mensen zonder papieren en daklozen en ook tonen dat er een uitweg is voor de situatie waarin ze zitten. Zegt Marianne Robrecht van Samu Sociaal. Wij hebben gemerkt natuurlijk dat met de actualiteit het vraagstuk van de mensen zonder papieren op in hoop is gegooid met de thema's als onveiligheid en terrorisme. Wij willen getuigen over de dagelijkse realiteit van mensen zonder papieren om te tonen via hun verhaal dat er concrete oplossingen zijn voor die mensen zodat ze van de straat weggehaald kunnen worden. Israël blijft herhalen dat er geen staakt-het-vuren komt in de Palestijnse Gazastrook zolang de Israëlische gijzelaars niet zijn vrijgelaten door Hamas. Toch blijft de topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, aandringen op een onmiddellijke wapenstilstand, de vrijlating van alle gijzelaars en de bescherming van ziekenhuizen, scholen en burgers in Gaza. A humanitarian ceasefire now. This means the unconditional release of the hostages in Gaza now. De protection van civilians, hospitals, UN-facilities, schelters en scholen. Het is vandaag precies één maand geleden dat Hamas Israël binnenviel en 1400 mensen doodde. Meteen reageerde Israël met zware bombardementen op de Gaza-strook, waardoor intussen meer dan 10.000 Palestijnen zijn gedood. In het tennis heeft de Poolse Iga Swiatek de WTA Finals gewonnen. Dat is het officieuze wereldkampioenschap met de beste acht speelsters. In de finale in Cancun in Mexico versloeg ze makkelijk de Amerikaanse Jessica Pigula in twee sets, 6-1 en 6-0. Swiatek wordt zo ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De Mechelaren reageren verdeeld op de terugkeer van Bart Somers als hun burgemeester. En in de Zeefhoek in Antwerpen zijn vannacht verschillende auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Het weer de dag wordt wisselend bewolkt met kans op buien en temperaturen rond 12 graden. En voor de rest van de week is dat hetzelfde weer. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van 14 Nieuws. Gisteren was het echt een onwaarschijnlijke doel. Hoe is het vanmorgen na, joh? Voorlopig geen groot, uh, geen groot incident. Nergens te melden. Op de E40 bijvoorbeeld, uh, van Gent naar Brussel, daar was wel een ongeval in afvliegen, maar dat is inmiddels afgemeld. Er staat wel nog 20 minuten file vanaf Aalst. Op de E19 uh, 10 minuten file rijden. Vanaf Mechelen-Zuid zie ik. En dan een kwartier op de E314 van Tielt, Wingen tot Holsbeek. En ook op de E411 een kwartier vanaf Overijs. En dan de binnenring rond Brussel. Dat is een dikke kwartier vertragen van pakweg Wemmel, tot Vilvoorde. En dan kijken we even naar Antwerpen. Voorlopig geen grote problemen. Nou, een klein kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven wel op de E313. Drukte op de Antwerpse ring met 20 minuten vertraging van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En let op, want op de krijgsbaan, dat is de R11 van Weinigem naar Wommelgem. Daar zijn even voor de oprit naar de E313 werken bezig. Je moet daar rekening houden met 20 minuten vertraging. Radio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 Dan knalde je een oorbel in je linker of rechter oor en dan zong je mee met en cel. Nee, ik heb nooit heb je een oorbel. Heb jij ooit een oorbel? Gegeven? Nee. Ik nee. nee. kan mij jou ik... niet inbeelden met zo'n oorbel. Nee, mocht niet van mijn ouders Maar je wou wel. Hm? Je had het wel gewild Ik had het wel gewild, ja. Ja, zo'n nee. klein oorbel in mijn kruisk. Nee. <laughs> Goeiemorgen. Ja, het waren de jaren 80, lieve mensen. Dat kon allemaal. Het is dinsdag 7 november, de dag dat je hoort op Radio 2: dat je niet alleen een alcoholtest, maar ook een drugtest gaat moeten afleggen bij je verkeersovertreding. Als je naar buiten kijkt, we zien heel mooie roze wolken en er zou wel een beetje zon kunnen komen. Ja, voor het diepe West-Vlaanderen is dat een goede zaak. Gisteren, man, wateroverlast heb je dat gezien. Mm -hmm. Niet goed. We waren ook over een bezig, want Margot van der Regen is onderweg naar een markt in Laanaken-Limburg. Die bestaat 15 jaar. Heel veel mensen die je favoriete markt delen. Annie Goosens uit Oostende Oostende, gaat elke keer op donderdag en vrijdag naar de markt. Maria Wijtje zegt: de Sinterklaasmarkt is een traditie in Bree op 5 december. Uh, Wekelijkse markt in Schoten op zaterdag voormiddag is altijd gezellig en heel veel volk. En wij staan daar met een hamburgerkraam. Dat is toch ook zoiets hè? Op de markt eet je toch altijd iets? Nee? Je ruikt die hamburgers nu al zo. Of caracola, hè? Nou ah, ja, ja, ik vind mm. het lekker, maar dan toch beter een, een wafel of een hamburguur. Ja, dus of, of inderdaad aan dat kippenkraam. Je bent toch makkelijk verleid om iets mee te nemen. Dus veel mensen eten ook heel graag op de markt. Maar waar gaan ze vandaag over spreken? Op de markt in Mechelen. Er is geen markt, maar. Uh, Goeiemorgen! Politiek Nieuws, dat echt eensloeg als een bom. Bart Zomers, eigenlijk nog altijd burgemeester van uh, Mechelen, neemt ons lag als vicepremier. Uh, vice-minister-president en Vlaams-minister. Hij zegt zelf van ja, ik wil gewoon andere mensen de kans geven. Politieke vernieuwing binnen de partij. Ja, open VLD, ze kunnen het daar wel gebruiken. En hij wil vooral focussen op de stad Mechelen, waar hij burgemeester is. Maar waarom nu plots? Waarom zo snel? We waren vanmorgen ook een beetje in de war, hè, Schema? Zo, dan... ga. Oh. Ik dacht ook wel dat er misschien toch iets anders achter zat. Hmm. Ik vind de timing vreemd. We gaan het vragen aan iemand die het misschien weet, VRT-journalist Anne van Rentergem. Goedemorgen Goedemorgen. Ja, we, we gaan het nu eens heel ver gooien. Hè. Um, mm? Wat zit daar nu achter? Dat, er zit toch geen schandaal achter? Hè? Ah, dat denken jullie zo. Dat er misschien uh, beweegreden zijn, zo personen, of wie Vraag het, zo, het voor een vriend. <laughs> um, wel, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het nieuws gisteren hoorde, was ook mijn eerste gedacht, hier zit iets meer achter. Dit is, wat is dit? Waarom, waarom nu? Waarom? Um, maar ik denk voorlopig hè, um, lijkt het op zich wel aannemelijk, als je, als je ziet wat, wat, wat er nu allemaal samenkomt, um, kan je het nog wel snappen dat het eigenlijk puur gaat over... Ja, minister Stomers die het gevoel had van ik wil eigenlijk vooral burgemeester van uh, Mechelen zijn, zeker na de verkiezingen. Het ziet er eigenlijk niet zo goed uit op dat vlak, dus ik zou daar eigenlijk vol bak op moeten inzetten, maar ik zit hier als minister en ik kan dat dan eigenlijk niet doen. En bovendien, um, ja, dat was met de partij uiteraard ook niet zo goed. Um, en heeft hij een beetje, ja, om het stout te zeggen, eieren voor zijn geld gekozen, uh, ja. denk ik. En ik, ik, ik denk dat, ja, dat we het voorlopig niet verder moeten zoeken dan. En dat is dan niet gek, want ik dacht gelezen te hebben dat hij al binnen een week zou stoppen. Een week om iemand anders in te werken voor zo'n functie is toch redelijk kort. Is dat niet vreemd? Wel, het gaat altijd heel snel he. bij, bij ministers, he. dat was bij uh, Van Quickenborne ook, de minister van Justitie, die dan vertrokken was. En, uh, ja, de daar nieuwe was minister dus een band, schandaaltje. He? Dat ja. was een schandaaltje, dat is waar. Maar goed, he. het is ook een nieuwe minister die zich op een paar dagen heeft moeten inmerken. Mm Hij -hmm. zat was als kabinet, dus dat was al iets anders. Ja. Maar ja, inderdaad, dat klopt. He. Dus dat gaat echt niet gemakkelijk zijn. Um, zo, uh, kort voor de verkiezingen ook. Um, zeker omdat het een vice-minister-president is dat betekent dat je eigenlijk alle belangen dossiers van de Vlaamse regering ook mee gaan moeten behandelen. Mm -hmm. Denk aan dat vreselijk stikstofdossier, dat mm. komt er nu aan. Dat um, oh. is iemand die daar meteen ook mee gaat moeten over, over praten. En het gekke is een beetje dat, dat Open VLD um, ja, een beetje tussen N-VA en CDNV zit in de Vlaamse regering. Dus die waren zo'n beetje het centrum. Die, die, die brachten die andere twee partijen zo, of probeerden dat toch, een beetje bij elkaar. En nu is het dus net die partij die weggaat. Dus ja. Voor, de, voor de sfeer zal het alvast niet, niet top zijn, denk ik. Nee, maar wat is dat toch met de open VLD? Want ja, je zal maar inwoner zijn van zo'n gemeente. Er was ook Gwendoline Rutten op een bepaald moment kwam dat verhaal ook. Zou het kunnen zijn dat het is om haar te steunen? Onlangs is die ook uit de nationale politiek gestapt. Want ze was niet content, omdat zij de opvolger niet werd van Vincent van Kwikkenborne als minister van Justitie. Kan het daarmee te maken hebben, Anne hm. Ik denk, als dat zo was, dan had hij het wel gezegd. Hè? Dat, mm. dat er heel belangrijke emotionele redenen achter zetten. Uh, dat doet hij nu niet. Dus, dus ik denk eerder niet. Maar wat dan natuurlijk wel is, is eh, ook de reden dat Günderlin Rutte vertrokken is, heeft te maken met, met een beetje onvrede over de partij en over alles um, wat er daaraan aan het gebeuren is. Ja. Um, en ja, ik denk uh, dat Bart Somers daar op zijn minst ook wel mee bezig is geweest. Hè? Dat, dat het eigenlijk niet zo ideaal loopt met de partij en dat mm. het op this event niet echt lijkt dat ze heel hoge resultaten gaan halen met de verkiezingen en dat dus alle plaatsen ja, heel duur zijn. Het uh, is, is een beetje een save-yourself-idee, ja. denk ik. Um, en uh, ja, dan, dan begint iedereen te vertrekken. Het is heel opmerkelijk wel dat het Bart Somers is, mm. want Bart Somers die was zo'n beetje deel van de G4, wordt dat genoemd. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste personen van de Open VLD. Mm. Dus eigenlijk zorgt ja, dat ervoor dat nu uh, nog een heel belangrijke persoon binnen de partij... Um, van het nationale niveau gaat, hè? Ja, Hugo, Ik het Ik voor je geld. Ja, is <laughs> dat, dat is ja. Heel moeilijk verhaal. We zullen zien wat het allemaal geeft. Om half elf is er een persconferentie van de Stadslijst van Mechelen. We weten weer meer. 14 nieuws, journaliste Anne van Einderschem. dankjewel.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 Punto, punto. Punto. Punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Christine de Kleine uit Zwijndrecht. Goedemorgen Christine. Goedemorgen. Ja, Christine. Ah, misschien nog een belangrijke vraag. Heb jij je al ingeschreven voor Peter Post? Want morgen spelen we weer. Nee, ik heb mij nog niet ingeschreven, nee. Doen. Ja, gewoon even je brievenbus inschrijven. Peter Post op radio2.be. kan je morgen, maar werkelijk... Een heleboel poetsproducten winnen en een jaar lang high-tech poetsmateriaal. Waar Kim geweldig fan van is. En je mag dat bijhouden. Hè? Ja, ja, voor de rest van je leven. Heel ja, belangrijk. Zo, er is zo'n ding waar je kan, zonder strepen kan je. Ja, ramen. ik ben daar heel benieuwd naar. Dus, ja, dus je poetsen. moet dat gewoon over je raam zetten en dat poetst en dan heb je geen strepen. Oké. Okay. Ja, kijk, dus uh, schrijf je in. Dus ja. maar vooral, je werkt uh, bij een kinderdagverblijf. De kinderen zijn in de buurt of niet? Nee, we zijn nog niet in de buurt. Uitstekend. Volle focus. De klok van Punto Punto start zo meteen. Je krijgt vragen. één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen. Als je het antwoord niet weet, wens je heel veel succes. Van beginnen met de C. Welke C is een Spaanse meisjesnaam met een snor? Volgens Tom Waas. Conchita. Welke D is jouw gemeente als het geen stad is? Dorp. Welke E is een stekelig diertje waar je beter voor oppast op de weg? Een egel. Welke F is de titel van een Amerikaanse film uit 1983 met hits als What a Feeling en Maniac? Die weet ik niet. Even ah. overlopen. Nee. Uh, Conchita, klopt inderdaad. Ze... Dat was uh, die vrouw met een snor. Zeg, Tom Baas, weet je hoe oud die wordt vandaag? of hoe jong die wordt? Doe eens een gokje. Hm. Geen idee. Ja, wel, ik had het zo meteen vertellen. De D-gemeente, als het geen stad is, dat is inderdaad een dorp. De Egel. Ja. Punto Punto. Klopt dan ook. En we zochten de film Flashdance. Leffen. Maar, okay. hey, drie was voldoende. Je hoeft geen vier te hebben. Geniet van de dag, mm -hmm. geniet van de Goeiemorgen mok, En denk maar even na, hoe jong wordt Thomas vandaag? Bunta, bunta, bunta, bunta. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen morgen, Winnen is belangrijker dan deelnemen. Take your hand, my dear, and bless them both in dus hoe jong denk je dat Thomas wordt vandaag? Ik denk 45, maar aan jouw reactie klopt dat niet. Zijn ouder? En nu je Sloeber wou gewoon even weten welke weer het wordt, net als de rest van Vlaanderen. Weerman Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ook ja. een vrolijke vader. Hoe is mijn kindje trouwens? Um, ze heeft een gat in haar hoofd, maar Oei. voor de rest ça va wel. Oei, en ja. Ah, o, o, zo. dat? Ja, ze, ze was aan het dansen in de zetel en ze is gevallen. En uh, ja, voilà, een gat in haar hoofd. Maar beter een gat in haar hoofd dan ja. een hoofd in haar... Ja, voilà. Dat ah. heb je zelf gezegd, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar kom maar even binnen met dit weerbericht. Nou, ik kan, ik kan, in geen enkele provincie kan ik een garantie geven op volledig droog weer vandaag. Het is zo dat lichtwisselvallige met wolken en opklaringen en toch wel een paar buien. De meeste van die buien die gaan kiezen voor Wallonië. Dus in Vlaanderen, ja, op sommige plaatsen gaat het vandaag volledig droog blijven. Maar nog eens geen garantie, want hier en daar zal er wel een buitje vallen. Goed voelbare wind opnieuw met de windstoten tot 50 of 60 km per uur. En temperaturen zoals gisteren ergens tussen 10 en 12 graden. ...in Vlaanderen en Brussel. Ook vanavond kan er nog een buitje vallen, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Minima van 4 tot 9 graden. En ook morgen ja, starten we nog wel droog, met hier en daar nog een streepje zon. Maar nog voor de middag gaat het beginnen regenen in het westen van het land. En dan na de middag trekt die regen door van west naar oost. Vrij veel wind ook morgen. Windstoten tot 70 km per uur. En opnieuw die 10 tot 12 graden. Donderdag en vrijdag dat worden dan twee wisselvallige dagen met heel wat buien, soms zelfs felle buien en 12 graden zaterdag dan nog een paar buien en dan denk je het gaat beter worden maar nee, want op zondag krijgen we opnieuw nee. regen en ik heb al eens vooruit gekeken tot 20 november, zover kijken de weermodellen op dit moment en tot 20 november ja, blijft het echt wel heel hard kwakkelen Zeg, die West-Vlaming die, die gerry die amateur amateurleerman, heeft dat dus ook voorspeld hè, dat het gewoon tot dan slecht weer ging blijven ja is toch wel, bizar, ja. Hè, man? Ik zeg ik jou lekker in geloof. Maar Misschien ja, ja, ja, moet ja, ja, je daar geloof eens iets mee niet doen. Ja. Nee, ik geloof het niet allemaal, ja. nee. Jij, ja, Bram? Mm -hmm. nou, wel, ja. ik, ik, ik wou dat ik hem kon geloven, maar het zou echt wel heel straf, ja, straf zijn. Hè? Gewoon op, op intuïtie en op een paar uh, dingen die hij vorig jaar heeft gezien, denk ik. Hij heeft daar rond ja, ja. een voorspelling gemaakt voor het hele jaar 2023. Hij is er al ja. heel zijn God. leven Luthoek mee bezig. zeggen hoe jong wordt Thomas vandaag, Bram? Uh, wacht, jij bent 63 en Kim is 29, dus dan denk ik dat Tom ongeveer 50 wordt, zoiets denk ik. Groeten aan het gat in het hoofd daar, hè? Goedemorgen. Ja, hey. ja, niet opzoeken, eigenlijk gewoon even gokken. Nee. Ik... In de app van Radio 2, gooi het er even in. Goedemorgen. Blue. en Venus, waren een Hollander is, hadden een wereldhit tot in Amerika. Toch echt wel straf. Uw. Dus hoe jong wordt Tom Waas? Een paar gokjes binnengekomen, 47 denkt Anthony. Iemand denkt 51, 56. De Ijsjarig vandaag, straks het juiste getal meteen het nieuws uit je buurt. Het is half acht. Eerst Jema. Goedemorgen. Het zal nog enkele dagen duren voor Open VLD... ...een opvolger zal kiezen voor Bart Somers. Hij nam gisteren onverwacht ontslag als Vlaams minister en vice-minister-president. Hij wil zich focussen op zijn stad Mechelen, waar hij opnieuw burgemeester wordt. En het is vandaag een maand geleden dat er opnieuw geweld losbarstte ...tussen Israël en de Palestijnse organisatie Hamas. In Israël vielen 1400 doden, in de gaza intussen tussen meer dan 10.000... Er is in Gaza ook nog amper water, eten en medicijnen en daarom vertrekt straks een vliegtuig vanuit Oostende met hulpgoederen voor Gaza. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Veertien nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De Mechlaren reageren verdeeld op de terugkeer van Bart Somers als hun burgemeester. Gisteren kondigde Somers totaal onverwachts zijn vertrek aan uit de Vlaamse regering. Hij wilde weer voor het lokale niveau gaan en keert dan ook meteen terug als burgemeester. Wij gingen eens polshoogte nemen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 Antwerpse politie. Rond kwart voor vier van vannacht kreeg de politie een oproep binnen van een uh, autobrand in de De Leinstraat, ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat. Uh, ter plaatse moesten vaststellen dat vier wagens uh, beschadigd raakten, waarvan drie volledig uitgebrand. Vermoedelijk werd de één of twee van de wagens geïnseerd en sloeg het vuur over op twee andere geparkeerde voertuigen. Twee uur later, rond zes uur, werd iets verderop op nog twee andere plekken in de scheefhoek een auto in brand gestoken. De politie gaat uit van kwaad opzet. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Gelukkig raakte niemand gewond. En in Loenhout, bij Buust is gisteravond een explosief gegooid naar een appartementsgebouw naast een frituur aan de kerk. De, ook daar raakt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 Het weer wisselend bewolkt met kans op buien bij maxima tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, daarna trekt een regenzone over het land. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van VRT Nieuws. De problemen op dit moment, Hayo. Ja, toch weer bijna 300 kilometer. Ja, ja het gaat toch nu hard hoor. Op de E403 naar Brugge, daar begin ik. Want daar is het uh, al aanschuiven bij Ruddervoorde. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Uh, tien minuten ben je daar kwijt. En dan nog problemen op de E17 van Kortrijk naar Gent. Daar is er uh, bijna een half uur vertraging van Waregem tot voorbij Kruisem. Ook daar is een aanrijding gebeurd. En dan de files naar Brussel. Uh, problemen door een ongeval zie ik op de E19 bij Mechelen-Noord. Uh, een beetje Viele rijden al vanaf Rumst. En verder ben je ook een kwartier langer onderweg vanaf Zemst. Andere files: 20 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek. En ook vanaf Overijs op de E411. Verder nog kleinere vertragingen: van 10 tot 15 minuten op de andere snelwegen naar de hoofdstad. Op de binnenring rond Brussel: vertraag je een kwartier van Itere tot Woutersbrakel. En dan 25 minuten van Groot Grootbijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitering: een klein half uur al van Eigenbrakel tot Tervuren. Naar Antwerpen zie ik files. Van zo'n kleine 20 minuten op de E17 vanaf Haastonk En ook uh, 25 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent. Daar uh, 25 minuten bumperen van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En tot slot op de Krijgsbaan van Weinigem naar Wommelgem, dat is de R11. Daar zijn even voor de oprit naar de E313 werkzaamheden bezig. Je moet daar een half uur geduld oefenen. Bon. Hoe oud? Of hoe jong is nu Tombaas? Heel veel mensen die uh, proberen te gokken. Ja, iemand die zegt... Jij zei 45, hè? Ja, ik ben dus niet gaan kijken in de app en ik heb het niet opgezocht, maar ik voel wel wel aan dat ik misschien een beetje moet afronden naar boven. 53, <laughs> zegt iemand. Uh, ja, 51. Maar anders moeten we gewoon even bellen. Ik heb zijn telefoonnummer. Ik weet nooit dat hij oppakt, hè. Of niet, natuurlijk. Ja, probeer eens. mensen zijn een verjaardag, die gaan liggen slapen natuurlijk. We gaan het wel vieren zo meteen, zijn verjaardag. Oh, hij neemt niet op. Ja. Hallo, ik spreek bij Tom Waas. Ja. Uh, als het een persoonlijk bericht is, spreek rust in. Ja. Gaat het over werk of andere zaken, contacteer dan. Ja, dat ja. doen we net. <laughs> uh, de de, de Mensen.b. <laughs> ja, de Mensen.b. Ja, dat is persoonlijk wel, hè. Kunnen we iets in ja. oh. ah, Hallo, spreker? Ja, bedankt. Hallo ah, Thomas. Ja. Goedemorgen. Hoe oud denk je dat Thomas is? Ja, het is met Peter Kim van de radio. Van de radio. Eerst even jezelf ja, voorstellen. Uh, ja, ik heb gokt dat jij vandaag uh, 45 jaar werd, Tom. Ja. <lacht> <lacht> ja, dat is zo blij mee zijn. Maar dus, proficiat. Proficiat, gelukkig verjaardag. Zometeen als mensen denken: van 45, het is iets meer. Uh, het is. 55. Nee, dat is niet waar. Jawel. Kom mond ontdekken bij Chateau Dax. De hele maand november onweerstaanbaar Italiaans comfort en design met kortingen tot wel 50%. Alleen bij Chateau Dax. Zeg, hoort het dat? Ja, wat is dat? Het geluid van mega. Mega wat? Mega veel kortingen. Mega veel keuze. Mega stokverkoop. je Permo. Nu... Bij Impermo. Laminaat vanaf 11,99 euro. Kom snel langs bij een toonzaal in jouw buurt. Tegels, nachtiersteen, parket, Impermo. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax, minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. Minimax. minimax. En je koffiemachine tot je douchekabine. Minimax, minimax. En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.de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 Wanneer je een Leonidas-winkel binnenstadt, vind je een chocolade-sinterklaas, chocoladeballetjes en andere heerlijke verrassingen. Duurzame Belgische chocolade zonder palmolie. Ontdek onze kleine prijzen. Bij Leonidas heb je al een chocolade-sint of zeven chocoladeballetjes voor minder dan 3 euro. Leonidas, een doosje vol geluk. Radio 2. Nee, geen 46, geen 45. Geen 56. 55 vandaag. Pieter en Kim. Hij is goed, ge hij is goed geconserveerd, hè. Amai. Amai. Een gelukkige verjaardag. Ook met de zomerhit uit 2010 Dos Cervezas. Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes, dat ken ik wel. Cervezas, por favor! Dos! Cervezas, por favor! Dos! Cervezas, por favor! El que España heeft een snor! Dos cervezas, por favor! Maar ik was helemaal in de war En ik wist het, nee die laat ik nooit meer gaan. Gelukkige verjaardag, Thomas. Het is 18 voor 8. Margot van der Regio. Ja, Margot van der Regio die zit gewoon op een markt in Laanaker in Limburg, die vandaag 15 jaar bestaat. Ja, heel veel mensen lieten weten in welke markt ze vandaag gaan shoppen. Uh, trouwens, Bart Sommers, die gaat veel tijd hebben om de markt van Mechelen te shoppen. Fijne markt op zaterdag trouwens. Heel leuk, kun je er iets drinken, kunt iets eten. Maar vandaag dus de verjaardag één maken. Bestaat nog maar 15 jaar. En Margot heeft gisteren een uitnodiging gekregen van een leuke Nederlandse bakken die hier vandaag staat. Met een nieuwe specialiteit, een krompoes. En je ziet en hoort haar daar ook. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, leg het eens dus uit. Ja, nog maar 15 ja, jaar. Ja, nog maar 15 jaar. En de krompoezen moet ik ook nog gaan proeven. Maar ik ben wel heel graag op de markt. Dat is hier toch altijd zo: een mengelmoes van geuren. Ik ruik hier kip, ik ruik hier vis, kaas, alles door elkaar. Ik ben hier graag. En het is vandaag ook een speciale dag in Lana, want inderdaad, de markt bestaat 15 jaar. En Jos, jij staat hier al sinds het begin met uw hamburgerkraam. Je bent ook opgegroeid op de markt. 15 jaar, mooi getal, maar dat is eigenlijk heel kort voor een markt. Hoe komt dat? Uh, hoe komt dat? Dat de tijd heel snel gaat. En destijds was er al een markt op zaterdagmiddag. Die is dan omdat het niet echt publiekstrekker was, dus dat is dat stopgezet. En dan op een gegeven moment zijn er een aantal mensen geweest die dan terug toen hun rug eronder gezet hebben. Een weekdag terug een markt opstarten. En tot nu toe is dat een groot succes. Dus een weekdag is interessanter dan een weekendnamiddag voor marktkramers? Ik veronderstel van wel ja. Omdat de meeste mensen hebben dan toch op een weekenddag in de namiddag een bezigheid met de kinderen, sportoefeningen of weet ik veel. En dan denk ik dat ze in een week makkelijker naar buiten komen. Ja, toch wel. En in 15 jaar, wat is hier allemaal veranderd? Hoe heb je de markt in Lanaken gezien veranderen? Uh, er zijn ondertussen een aantal kramen bijgekomen, in positieve zin. Uh, we hebben een heel uitgebreid aanbod. En uh, ja, er worden heel veel acties georganiseerd. Uh, iedere eerste dinsdag van de maand is er een gratis gadget voor de bezoekers. En dat trekt toch wel speciaal volk, ja, toch wel. Oké, okay, dat is goed. Wat ik ook leuk vind aan een markt is dat iedereen hier zo'n grote familie is. Elke marktkramer kent elkaar. Brian, je staat hier ook met een eierkraam. Je bent ook opgegroeid uh, op de markt. Is de markt nog populair? Komt er nog veel volk naar de markt? Ja, ja, ja absoluut. Ik denk, veel mensen hebben een beetje de mago van of het beeld van de markt als meer voor gepensioneerden. Of, maar tegenwoordig zie je ook heel veel jonge gezinnen die mensen die bijvoorbeeld vier vijf werken, parttime werken, die een posten werken die gewoon nu ook de tijd hebben om in de voormiddag naar de markt te komen. Of ze een weekje vrij af, komen ze gezellig met de kinderen naar hier. Ja, ja, het ja. is ook een sociale activiteit. Ja, ja, ja het is altijd gezellig hier. Maar het is wel zo, er zijn statistisch gezien minder marktkramers om verschillende redenen, economische redenen, persoonlijke redenen. Merk jij dat ook, Jos? Ja, toch wel. Toch wel. Je moet er bij wijze van spreken aan opgegroeid zijn. En uh, op het moment is het beetje een beetje het probleem dat er nog weinig jonge mensen zijn die eraan durven beginnen. Gewoon omdat er toch een gedeelte onzekerheid is. En velen kiezen dan voor een vast loon. En dat is natuurlijk, wij zijn weersafhankelijk. Het is een afhankelijk periode van het jaar. Dus dat speelt toch wel mee. Ja, want de wintermaanden komen eraan. Hoe bereid jij je daarop voor, Brian? Uh, ik zelf eigenlijk vrij weinig. Ik doe de oude skia's aan en ik uh, ga er gewoon staan door weer en wind. Uh, maar veel collega's hebben een kacheltje mee of, uh, om zich toch een beetje te kunnen opwarmen. En Jos die kan zich verwarmen aan de hamburgers ja. natuurlijk. Maar vandaag één groot feest en voor jullie is er niks boven de markt, begrijp ik. Ja, zeker als je erin opgegroeid bent, het blijft gewoon leuk. We zijn iedere dag op een andere locatie. Je ziet iedere dag andere mensen, je krijgt andere verhalen. Het blijft gewoon gezellig, toch wel. Ja, absoluut. Gezelligheid troef hier in Lanaken. En straks is ook één groot feest voor uh, 15 jaar Markt. Wie in de buurt is, komt zeker af, want er is van alles te doen. Rond Amma. animatie en zo. Dit wordt hier heel plezant. Kijk, daar is achter jou, Margot. Allemaal eieren. Nee, ik, he... ja, ja, eieren. ik ga ik zou... er niet mee gooien, eh, Peter. Nee, breng, uh, breng, nee, breng, nee. breng iets mee, Margot. Margot van de Goedemorgen, Jouw markt is open. Die heet Goedemorgen, Morgen. En straks een fantastische marktkramster... Maar ja, Bella Perez komt met onwaarschijnlijk goed nieuws voor jou. Goedemorgen, dit zijn Romantics. Hey, tegen uzelf, man, de Romantics. Goedemorgen, Elf voor acht, zou Belle Peres nog naar de markt gaan? Goedemorgen, Belle. Goedemorgen. Ja, daar is wat. Ga je nog naar de markt? Uh, als ik op vakantie ben, wel. Ja, maar uh, eigenlijk, uh, ja, de lokale marktjes bij ons. Uh, maar ik moet eigenlijk als het wat mooier weer wordt. Zo, dat, ja, heb je nog nooit gezongen op de markt? Ja, waarschijnlijk al wel, hè? 25 jaar bezig. Dus. Dat ja. Ja, ja. Moet wel, hè. Ja, ja vooral, uh, luister en kijk mee in de app van Radio 2 live op VRT1, want we hebben ontzettend goed nieuws op bezoek in de vorm van Belle Peres. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed. Ja, hè. Heel goed eigenlijk, ja. straalt, man, onwaarschijnlijk. Dat is niet normaal, hè. Die komt de studio binnen en ik zei het daarnet toch, hè? Dat is alsof dat de zon binnenkomt. Ja. Ongelooflijk. Ik vind een heel fijn compliment. Hè? En ik heb Echt zo. Met tien zin in een paella, ja. En ik heet niet hey. graag paella. Ja. Dat is ah. ongelooflijk. Dus zo, was dat gevoel. Zeg maar, wat is jouw goede nieuws, Belle Paris? Ah, wel, dat ik binnenkort op het podium mag staan. Ja, ja, ja, zeker. Ja, al, weer al. Ja, ja, zeker. Back to the 80s, 90s, 90 s En wij zijn, absoluut. Ja, ik ben echt heel, heel, heel blij. Uh, ja, volgend jaar 25 jaar op de planken. En die vind ik eigenlijk toch al een mijlpaal in dat jaar dat ik dat mag doen. Ik zie er ontzettend naar uit. Ja. En het wordt niet gewoon in zaterdag 30 maart 2024. Samen met Hathaway, geweldige DJs, Leopold III en Belle Perez. En uh, friends. And dus friends ja. Jij gaat nog mensen, allez, vriendjes meebrengen. Ja. Weet weten nog niet wie het zijn. Nee, weet jij het al? Uh, ik heb mijn verlanglijstje en uh, hmm. er zijn een aantal die al helemaal bovenaan staan. Agendas, je kent dat, hè? Ja, oh, ja. ja. Maar uh, het gaat heel tof worden. Dus uh, ik vind het een hele eer dat ik inderdaad een aantal leuke collega's op dat podium mee mag sleuren. En uh, we gaan er een lap op geven, zeker. Als je mag dromen, Die yes. moet er zeker op staan? Goh, mag ik hard op dromen? Ja, tuurlijk. Ricky Martin. <laughs> oh, ja, ik mag die is dromen. Tuurlijk. Ja, oh, ja. ja. Doet hij nog iets? Schema, je kent Ah, oh, mij, of Doe dat hij nog iets doet. Ricky Martin. Dat is, toch, dat is toch die kleerkast? Dat is wel mijn idool ook. Dus ik snap wel al. Kijk. Ricky Martin. Kijk. Heeft hij geen tweeling gekregen ondertussen? Inderdaad. En nog meer kinderen, denk ik. Heel veel kinderen. Uh, ja, voor de tweeling weet ik zeker. Maar voor jou maakt hij toch tijd. Kom op. Ah, ja. <laughs> dat is een hey. klein kind. Dat is een kinder wel even langs de kant. We zullen zien natuurlijk. Wie weet. De, koop nu al je kaarten. Op radio2.be kan het. Want Ricky Martin met Belper is dat wil je niet missen. Nee. Ik het proberen regelen. Vooral, Belle, je zei het zelf, je bent 25 jaar bezig volgend jaar. Want het begon... Allemaal. En kijk en luister nog oh, even mee goed, goed, ja. Ja. met dit beeld. Heerlijk. Oh. Oh. Hey, jongens, jongens, met die knotjes in je haar. Het was een Eurosong, 1999. Ja, klopt. Schattig, hè. Ja, weet je nog wie er toen gewonnen heeft? Uh, van S.S. Geniet, hoor. Klopt, ja. ja in ja. mijn reeksje ben ik toen allee, als tweede geëindigd. Uh, dus dat was uh, mijn allereerste snapje in de showbiz. Hè. En je ziet gewoon de angst in mijn ogen. Hè? Ja, het was... Waar ben ik aan begonnen? Ik was zo verlegen. Hè? Ik was echt zo groen achter mijn oren op dat moment. Er was toen een jury met onder andere Marcel van Tilt en mm. onze Anja Daams van Radio 2. Ja, TW. klopt. Vooral, uh, Marcel was een beetje een stoute kapoen. Dat, uh, dat wisten we. Ja. Uh, en Anja heeft eigenlijk de voorzet gegeven. Moet even luisteren wat Er toegezegd werd. Wat ik wel vond is dat je soms een beetje hoog en, en geknepen zingt. Zo. Ja, maar dat, dat... ik had een kikker in mijn keel. Ik had opgeschreven: doodgeknepen muisje. Maar het was dus een kikker. En voor de rest vond ik een heel goede performance. Hij heeft wel gezegd: goede performance. Ja, klopt, klopt. Ja, ja. ja dat is na blijven zinderen natuurlijk. Hè. Maar op zich wel oké, okay, want uh, ik ben echt uh, onderaan de ladder begonnen. Ik bedoel, als je ziet. Uh, ja, dan nu de, de, de nieuwe lichting krijgt natuurlijk alles mee, van alles er wordt van alles uh, voor gezorgd, maar ik ben echt zo goed in mijn gezicht geslagen en zo van oké, okay, kom aan, Paris, jij kunt dat mm -hmm. en dat is misschien ook wel de reden dat ik nog altijd meedraai, 25 jaar Ik later. denk dat die muis lang gaan lopen. Uh. <laughs> <laughs> ja, de Frank Del Beeken uit Roeselaar, ik heb die Engelstalige debuutcd nog altijd. Oh. Wel, heb je daarna nog Engelstalige dingen gedaan? Ik vooral? Ja, ja, ja, ik ben uh, Engelstalig begonnen Hello World was de eerste, mm -hmm. het tweede album was Everything en uh, daarna heb ik toch besloten om in het Spaans te gaan zingen. Het kriebelde bij mij en mijn roots kwam toch echt kijken, zeg maar. Dat was voor heel veel mensen ook echt wel zo van, oké, dit is ze nu. Dit zijn een roots. dit is puur, dit is echt. En ja, sindsdien eigenlijk alleen maar in het Spaans. En ze zien mi corazón hace ses boemboemen. Ah, voor bellen. Nu schrik je, Hij heeft ooit de mooiste aankondiging voor mij gedaan. Ah, vertel. Ah, ja. Ja, dat hadden... is Peter, hè? Senores en señores, un, dos, tres. Hier is Bella Perez. <laughs> Kom als... En dat, dat had hij sowieso zelf bedacht. Natuurlijk ah, wel. <laughs> Met de grootste klimaat van de wereld ja, kwam ze op. Sale. En iedereen sale. ging gooien. Ja. Natuurlijk, jij blijft ook de koningin van zomerheet. Uh -huh. Vijf keer gewonnen, blijft zo straf. Uh, de hoeveelste was uh, Que Viva la Vida? Que Viva la Vida was volgens mij de.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 Ga 30 maart is een zaterdagavond 2024. Ik ga nu al die kaarten kopen waar je kan kijken naar Bella Perez en Friends. Nog veel namen aan te kondigen dus. Dat is allemaal back to the 80s, 90s en nillies. Je wilt erbij zijn? Het is weer de warmste week. Dit jaar vlammen we voor alle kinderen en jongeren. Zodat iedereen kan opgroeien zonder zorgen. Steun jij ook de warmste week met een waakvlammetje? Dat is een vlammetje dat licht geeft in het donker. Echt wit! Steun de 287 projecten van De Warmste Week. En koop jouw vlammetje op dewarmsteweek.be of bij een KBC-bank of verzekeringskantoor bij jou in de buurt. De Warmste Week. Met de warme steun van KBC. Black Friday deals bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken. En een gratis vaatwas. Open 11 november. Doviken. Wij maken uw keuken in België.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 Hey, zus. Hey. nieuw bloes. Ik wil gordijnen in zo'n stof. Is dat een compliment? Tuurlijk. Ga naar Leenbakker. Het is daar mooi en niet duur. Ah ja, maar doe dan wel een ander bloes dan hij als je komt. Het zijn top 100 weken bij Leenbakker. Shop alles voor een trendy interieur aan kortingen. Leenbakker. Mooi wonen, slim kopen. En waar wind bellen per zich vanmorgen geweldig over op. Dat hoor je over 10 minuten bij ons. Je wil meediscussiëren. Goedemorgen allemaal. Het is 8 uur, VRT krijg je vanmorgen van Shema Saisa. Goedemorgen. Bij ongevallen moeten bestuurders altijd een drugstest ondergaan. Open VLD wil nog even wachten om een opvolger te kiezen voor Bart Somers En een maand geleden barstte er opnieuw geweld los tussen Israël en Hamas. Als je een ongeval veroorzaakt, moet je vanaf nu altijd een drugstest laten doen. Tot nu toe gebeurde dat alleen bij ongevallen met gewonden. Maar er zijn nu extra testen beschikbaar en dus zal de politie bij elk verkeersongeluk nagaan of een bestuurder drugs heeft gebruikt, zegt minister van Justitie van Ticheld. Dan zullen zij een aantal aanwijzingen nagaan die kunnen wijzen op druggebruik, verwijde pupillen, geagiteerd gedrag, de geur in de wagen. Als die aanwijzingen er zijn, dan nemen zij een speekseltest af, dus een stokje in de wang. Als als die speekseltest positief is, dan kan de politie meteen een rijverbod opleggen en gaat de speekseltest naar het labo voor een diepergaande analyse.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 Bart Zomers wil zich concentreren op de stad Mechelen, waar hij nu opnieuw burgemeester wordt. En hij zegt dat hij plaats wil maken voor nieuwe mensen in de partij. In Antwerpen zijn vannacht verschillende auto's in brand gestoken. Dat gebeurde op drie verschillende locaties, zegt Willem Michom van de politie. De plaats moesten vaststellen dat vier wagens beschadigd raakt, waarvan drie volledig uitgebrand Vermoedelijk werd één of twee van de wagens geviseerd en sloeg het vuur over op twee andere geparkeerde voertuigen. Enkele uren nadien, rond zes uur, kwamen nog twee meldingen binnen van voertuigen branden. Daar raakte straks één voertuig zwaar beschadigd. Opnieuw gaan we uit zijn kwaad opzet. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of er een link is met de drugswereld. En gisteravond is in het Antwerpse Wustwezel een explosief gegooid naar een appartementsgebouw waarbij de deur beschadigd raakte. Ook daar wordt er gekeken naar het drugsmilieu. Om tien uur vanavond begint er een staking bij de treinen en die duurt tot donderdagavond 10 uur. Het personeel is boos over een nieuwe werkregeling en de plannen om personeel te schrappen in bepaalde stations. De baas van de NMBS, Sophie Dutourdois, vindt de staking onverantwoord en hoopt dat de staking die gepland staat in december nog vermeden kan worden. Zoveel mogelijk treinen laten rijden en er zullen dus 52% van de IC-treinen rijden. En ik heb ook een akkoord met de drie voorzitters van de representatie representatieve vakorganisaties om nu donderdag na te gaan of wij die tweede staking kunnen vermijden.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 En dat gebeurt door een combinatie van zware bombardementen en een grondoffensief in het noorden. Weet, vandaag de dag is Gaza opgedeeld door Israël in een zuidelijk deel en in een noordelijk deel. En daar in het noorden wordt Gaza, stad, bijna volledig omzingeld. Maar dat komt dus met een zeer zware tol voor die 2,2 ja, miljoen Palestijnen. Want die kunnen niet weg, omdat ook Egypte de grens daartoe houdt. Als Israël dus vasthoudt aan dat doel om Hamas volledig te ontmantelen, dan zit ...zitten we wellicht nog maar aan het begin van de lange oorlog... ...die uiteindelijk zal plaatsvinden over dat volledige grondgebied in Gaza. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De grootste Mechelse oppositiepartij, NVA vindt de terugkeer van Bart Somers ...als burgemeester geen goede zaak, zo kort voor de verkiezingen. En in de zeefhoek in Antwerpen zijn vannacht verschillende auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Het weer, de dag wordt wisselend bewolkt met kans op buien, temperaturen rond 12 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van 14 Nieuws. Dag Ajo. Uh, dag, dag, dag. Goedemorgen. Ik probeer het te positief te houden, want ja. het is 350 kilometer zie ik er boven. Oh. Het is weer ambiance. Inderdaad. Het is niet aan het regenen, of toch? Uh, nee, overal. nee. in het westen een beetje, denk ik. Oh, ja, ja, jezus, daar wel. Jammer. Daar zijn ook de meeste ongevallen gebeurd trouwens, want uh, oh. op de E403 naar Brugge, ja, één uur aanschuiven daar, van Lichtervelde tot voorbij um, Ruttervoorde. Links is daar versperd nog eens een uur, ruim. Een uur zelfs van Kortrijk naar Gent op de E17. Daar sta je van Deerlijk tot voorbij Kruisem. Ongeval daar. E40 naar de kust. Ook een ongeval gebeurt net voor de Wetteren. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Aalst eigenlijk al inderdaad. En dan de files naar Brussel. Uitzonderlijke zaken zien we op de E19 met een half uur vertraging van Kontig tot Mechelen Noord. Links is daar dicht. Verder ook een kwartier aanschuiven vanaf Zemst. Vanuit Gent 10, 15 minuten vanaf Aalst. Daar valt het wel mee. Klein half uur ook op de E314 vanaf Tielt-Wingen. En ook op de E4 11 vanaf Overijs. De andere files naar Brussel, maar ja, wat is de keuze nog? Zijn een stuk korter. De binnenring rond Brussel, een half uur file rijden daar. Van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde en op de buitering ook een half uur. Maar dan dus van Eigenbrakel tot Tervuren. Langzaam naar Antwerpen. Dat is zo gemiddeld 20 minuten aanschuiven. Op de meeste snelwegen naar de stad, daar is het iets minder druk. Maar ja, bon, 20 minuten is toch veel. antwerps richting Gent. Een klein half uur ben je kwijt. Van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Dan uh, Wordt er gewerkt vanmorgen op de krijgsbaan dat is de R11 van Weinigem naar Wommelgem richting het rondpunt daar. Hou rekening met drie kwartier vertraging om op top op de E313 te geraken. Het is daar echt een, een puinhoop. En tot slot op de E40 van Aken naar Luik sta je ook een uur in de file van Herve tot Vottem. Komt door een ongeval. Ja, als nou, vandaag zijn. Hem. Kim? Ik onthoud puinhoop in Weinigem en daar moet ik straks ah. zijn. Oh. Neem de goede richting. Ja. Ach ja, ja, dat, ja. ja. Weet de, de eerste dat de maar zoals Schema daaruit zei, voilà. kunnen we dat uh, proberen. Minimax, minimax. Minimax waterontharders. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Nou ja. hey, hey, hey. Kom, we gaan de sfeer er een beetje in houden. Het Eurovisie Songfestival, We hebben dat ooit gewonnen, lieve mensen. Weet je dat nog? 1986 met Sandra Kim. J'aime la vie. Goedemorgen geniet van de dinsdag. Ja, Of festival Songfestival twee keer geprobeerd, denk ik, bij Eurosong, Belle ja. Perez? Klopt, Hello World en uh, El Mundo Bailando. El Mundo Bailando, ja. tweede geworden, hè. Goed, ja. Ik begrijp dat eigenlijk niet, hoe dat komt. Omdat wij altijd voor de underdog kiezen. Ja, maar ja, kijk. Was vorig jaar, dit jaar, een goede. jaar. En wanneer keus. hebben we nog gewonnen? Uh, we zijn wel zevende geworden dit jaar. Was ja, dat was dat fantastisch. Goed. Ja, klopt. Ja, maar goed, het is dinsdag 7 november, de dag dat je hoort op Radio 2, dat ze in Mechelen opnieuw Bart Zomers als fulltime burgemeester hebben. Poef, dat is wel het nieuws van de dag. En als je naar buiten kijkt, beetje regen in West-Vlaanderen en dan zou het weer gaan opklaren. Zijn maar bellen en zou je ooit nog willen proberen? Ja, ik heb dat eigenlijk al altijd gezegd. Um, ik zou dat een keer willen meemaken. Zo, het, het, het buitenland, die interviews geven. Ja. zo Die kriebel ook weer om op dat podium te staan. Uh, mensen eigenlijk uh, ja, u, met je muziek uh, te leren kennen die helemaal geen notie hebben van wie dat je bent. Ik vind dat echt wel een uitdaging. En ook als de preselectie een wedstrijd is? Nee. Nee, dat dacht ik. Ja. Nee, dat is dat bij velen het af. probleem. Hè? Ja. Oh. Ja, ik heb zoiets van... Uh, derde keer goeie keer. Op een gegeven moment... <laughs> nee, maar ik heb wel zoiets van... Uh, ja, als ze willen dat ik ga, dan moet je ook dat vertrouwen krijgen. En dan moet je niet in zo'n mallenmolen van een wedstrijd gaan zitten. En ik nee. vind dat... Dan word je echt weer uit, allez, op elkaar uitgespeeld. Zoals ja. toen met uh, zo. um, Kate Ryan en, en mm -hmm. mezelf. Ja. Maar hele toffe dingen aan overgehouden. Uiteindelijk mijn springplank. En uh, ik heb vier keer in het sportpaleis mogen staan. hè Straf. Op een gegeven ja, ja. moment uh, stond ik in het sportpaleis. En Mundo stond op één. Dus dat was voor mij echt wel een, uh, een bekron. Dus echt, ik, ik heb geen seconde spijt van die twee deelnames, absoluut niet. Het beste nieuws: je kan op zaterdag naar Back to the 80s, 90s en Elise in het Sportpaleis met Belle Parijs in Antwerpen met een geweldig feest. Belle Parijs and Friends, haal die kaart Radio 2be en ik denk Adelheid te nekkeren uit Vleteren. Goedemorgen, Adelheid. Ja, goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Heb jij kaarten, heb je kaarten al gekocht voor volgend jaar? Nee, nog niet, nog niet. Toen, hè. nog even, maar nog tijd, he. Want je bent onder de indruk geweest van Belle Perez een paar jaar geleden, toen ze het voorprogramma ja. deed van uh, Paul Michiels. Vertel eens. Ja, maar het is al even geleden. Ik had dan nog een krantenwinkel mm -hmm. en wij konden gratis tickets krijgen om naar Paul Michiels te gaan in Roeselare. En uh, Belle Peres deed het voorprogramma wij dachten, o oh ja, Belle Peres, dat is niks voor ons. <lacht> uh, maar wij, waren, wij hadden ons eigenlijk een bult geschrokken dat dat zo goed was en zoveel ambiance en die muziek en en die performance van Belle dat was, ja, Pico Belle we vonden eigenlijk jammer dat ze gedaan was dat niet het Hanse programma van haar was dan eigenlijk oh. Oh. Ja, hey, so. ja, dat, we waren echt onder de indruk echt ja, we hadden oké, okay, maar Wat Paul het, ja. Michiels was ook goed <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, maar als je dan zo het een met het ander moest vergelijken. Dan, allee, ja, nu, we waren wat content, was dat niet. Maar we vonden het heel jammer dat Belle, uh, allee, ja, het, het podium af moest. En hey, wel, kijk, volgend jaar, ja, zaterdag was, 30 was echt maart. Haal je kaarten. Adelheid, okay. dankjewel. Okay. Fijne ochtend. Hè. Ja, bedankt. Ja, jullie ook, da. Belleprijs, populaire zangeres. Hier mag je ook even onpopulair zijn, want. Bij Wat is jouw gedacht vanmorgen, Belle Perez? Ah, wel. Ik heb op mijn bordje geschreven... Stop met kinderen te vragen wat ze willen worden. <lacht> ja. Uh, uh, ik, ik vind... Allee, ik ben mama van een uh, zesjarig uh, uh, zoontje. En ik vind dat die prestatiedruk redelijk hoog ligt al bij, uh -huh. bij kinderen. Al van jonge leeftijd. Ze moeten van alles. Dus ik heb het heel even in deze quote uh, uh, samengevat. Maar ze moeten zoveel. Hè? Uh, ze moeten op muziekles. Ze moeten, ik weet niet hoeveel hobby's hebben. Ze moeten dan ook nog eens naar de scouts of naar de giro gaan. Uh, uh, goed presteren op, uh, op school. Um, en dan moeten ze eigenlijk ook nog weten wat ze later willen worden. Wat, uiteindelijk, ja, dat, wat wil je later worden? Dat is een job, dat is een baan. Dat is geen identiteit. Dat, dat ben je niet zelf. Dus ik had zoiets van... Uh, ja, ik vind dat toch wel een vervelende vraag voor die kids altijd. Hebben je dat zelf al ooit gevraagd? Um, ja, eigenlijk wel. <lacht> daar zo op betrap. Ja, ja, is ook zo. Ja, je vraagt dat makkelijk. In, ah, wel he? hij weet het momenteel niet. En het is ook zo. Ik wist dat als ik zo vroeger mijn vriendenboekjes uh, invulde, zette ik daar altijd in. Ik wil ast astronauten worden. Maar ik, uh, ik heb eigenlijk heel lang niet geweten wat... Ik ben je bent wel een sterker uh, geworden, hè. Uh, <lacht> ja. ja, er waren geen opties meer. Dus ja, ik, uh, nee, nee. Maar ik, ik vind dat een hele moeilijke. Dus uh, misschien hebben uh, uh, ja, dat we dat toch niet meer zoveel moeten vragen. En dat we die ...die druk niet zo hoog moeten leggen. Leggen we de druk te hoog op onze kinderen? Ja, ja het, is een, het is een belangrijke... zo. En vooral, ja, ze moeten zoveel. Ja. Heeft hij al hobby's? Ja, hij uh, gaat graag karten. En uh, dat is hetgeen wat dat hem uh, super uh, graag doet. We hebben voetbal geprobeerd. Uh, we willen binnenkort ook tennis gaan proberen. Uh, hij is zeer muzikaal wel. We hebben thuis in de woonkamer een piano uh, staan. Mm. En hij gaat er eigenlijk al vanzelf achter zitten. Dus hij is daar wel in geïnteresseerd. Maar zolang hij niet echt uitgesproken zegt van... Mama, ik wil op pianoles, ga ik ook bepaalde dingen niet pushen. Nee. Um, dus momenteel is het uh, karten wat uh, zeer uh, ja, prominent uh, gebeurt in zijn leven. Ja? Maar ja. eigenlijk is, is het toch logisch dat, dat kinderen die zo jong zijn... ...nog niet weten wat ze willen gaan doen. Mm -hmm. En is dat toch ook helemaal oké? Okay? Ik wist dat op mijn 18 nog maar amper. Mm -hmm. Dus ik vind... En weet je wat ik ook een beetje vind? Dat lijkt... Wat wil je worden? Ze zijn toch ook al iets... Leef een beetje in dat nu. Wij kijken zo vaak naar de toekomst en heel ver vooruit. Mm -hmm. Volwassenen maken die vergissing ook, maar kinderen leven eigenlijk veel meer als ons in het nu. In het nu. Een... En we zouden daar een voorbeeld aan moeten nemen. Ja. Er was een vrachtwagenchauffeur van morgen die zei van mannen effectief laat ons die druk een beetje mm -hmm. minderen op onszelf, zodat ja. onze kinderen kunnen zien dat het allemaal niet nodig is. Maar het wordt ja. eigenlijk alleen maar erger. Mm -hmm. Belangrijke dag. Herhaal nog eens. Bellen. Wat is jouw gedacht van morgen? Dus stop met kinderen te vragen wat ze willen worden.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 It's over. Pommel in Thijs. Ja, goed bezig. Oké, okay, bij Le Pommel Thijs. Is dat niemand die en ja. uh, Friends kan gaan doen ook volgend jaar op het Sportpaleis? Uh, ja, absoluut. Uh, ik vind sowieso de nieuwe lichting uh, over de hele lijn gewoon uh, kwalitatief. Gewoon, uh, super. Die lat ligt super hoog. Dus ik vind dat wij als, uh, ja, als landje wel heel trots mogen zijn. Zeker. Dus uh, allee, de opvolging is al heel goed verzekerd. <laughs> Jouw uh, gedacht vanmorgen ja. is vraag iets minder aan kinderen wat ze later willen worden die druk ja. wat lager. Ja, Erik Bogaerts uit Edegem. Weet je wanneer die druk wat minder was? In corona, tijdens lockdown. Dat is waar. Het was een gedoe heel die tijd, maar iedereen voelde wel Aha. van... Vr. Dan had je natuurlijk wel andere problemen. Uh, ja en nee, vond ik, want op een gegeven moment werd het wel een beetje afgeschoven op de ouders Dan moesten wij ook een beetje de leerkracht spelen. <lacht> krijg je dat en dan weer. krijg je dat ook weer. Hè? Want je wil die relatie niet met je kind. Ik bedoel, uh, tuurlijk moet je motiveren en aansturen. Uh, maar ja, de, de, de, de eerste lockdown was perfect. Hè. We wisten nog niet waar we naartoe moesten. Dus dat was zo echt het was pluswand, uh, he. in het luchtledig. En zo van, ja, ja. hé hey, mannen, we gaan elke dag fietsen. Ik weet nog goed, die, die, die paasvakantie, dat was echt uh, zalig weer. Dus wij zijn er echt op uitgetrokken... Mm. Maar inderdaad... Geen idee, moment... ik heb een supermarkt, dus ik stond uh, even <laughs> ook onder druk. Ja, dat zal, wel, dat zal wel. Anne van Dalen uit Wingen, uh, die zegt, in alles is de prestatiedruk voor de kinderen. Zelf in een hobby moeten ze evalueren en presteren. Ja, ook daar, hè, als je ja. sporthobby's bijvoorbeeld, ja. zelfs andere hobby's... Het, het heeft wel met de ouders te maken allemaal, uiteraard. Niet allemaal, denk ik. Het is deels karakter en deels zijn er inderdaad ook wel ouders die er de druk op leggen. Maar wat ik een heel mooi bericht vond, was van Ludo Grison uit Bredene. Die zegt, het enige antwoord op jonge leeftijd zou moeten zijn, wat ik wil worden, is gewoon gelukkig, mama. Ja. En dat is het toch, wat je als ouder ook wilt. Dat ze gewoon gelukkig worden. Het maakt niet uit nee. wat ze doen, wat ze bereiken, wat ze presteren. Als ze gelukkig zijn, als je dat al kan bereiken, denk ik dat veel volwassenen dat niet gehaald hebben... Mm -hmm. Maar we gaan we het ooit zo. kunnen keren zo, denk je? Oh, ik denk dat het ook al voor een stukje thuis uh, een, een opdracht is om dat uh, uw kinderen mee te geven. En natuurlijk uh, ja, luister naar mij. Ik zit hier in een business waar dat natuurlijk ook uh, veel, veel zit. druk is. Veel druk, ja, absoluut. Uh, maar uh, ik probeer dat wel thuis te vertalen. En tuurlijk mag je als ouder fouten maken. We maken allemaal fouten. Maar... Mm -hmm. En elke dag is weer een nieuwe kans. Ik zeg dat ook altijd tegen jullie. Als, als, als het vandaag niet gemarcheerd heeft, of er is iets fout gegaan, liefje, morgen een nieuwe kans, mm -hmm. een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan zeg je, ja. Ja, Mogen een nieuwe kans? Dan, dikke zoen en dan uh, slaap wel, liefje. En dan, uh, Deze kopiering. week op Radio 2 BNBN, Bene Bene, de nieuwe digitale radio. Radio 2 BNBN Bene Bene, Evergreen 1000. Een gloednieuwe lijst met de mooiste liedjes die jou heel lang meegaan. What shall we do in the Ze zitten al decennia in ons collectief geheugen, worden al generaties lang meegezongen en zijn 100% futureproof. proof. Deze week, elke weekdag vanaf 12 uur op Radio 2, Beni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 Ondertussen bij de bank. Dag Bart, welkom hey. bij Vintro. Merci dat ik zo snel mocht langskomen. Mooi plezier, kom gerust binnen. Ja, maar ga ik straks ook gerust weer buiten. Maar natuurlijk. Ik heb wel heel wat vragen. En ik heb tijd gemaakt voor heel wat antwoorden. Oh Mijn, dat is top. Nee, nee, dat is dichtbij bankieren. Vintro. Vintro. Gaat ver, blijf dichtbij. Goedemorgen. Morgen. Sorry, moest ik moest even uh, iets anders doen. Nee, doe maar. Dit is hem zien. Before you came around, I was doing just fine Usually, usually, usually, I don't pay no mind And when it came down, I was looking in your eyes Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck And when you touch me, baby, I surrender. So can you check? <inaudible> Vanmorgen van Belleprijs bij ons hier was heel induidelijk: stop met kinderen te vragen wat ze willen worden. Er kwamen nog wel wat reacties binnen. Benny van Kriekingen zegt bijvoorbeeld zolang ze er niet voor kiezen om een crimineel te worden vind ik het allemaal <lacht> prima. Ja, maar dat is toch zo. Dat je denkt, wordt wat je wilt als het zoiets niet is. Is het ja. eigenlijk jezelf, al goed. Mocht jezelf, voilà. Ja. Uh, anderen zeggen dan wel weer van uh, ja, we zijn een beetje geëvolueerd naar een pampermaatschap. Hè. Slimme leerlingen komen niet aan hun trekken en komen zo in een negatieve spiraal terecht. Ja, Dennis voilà, Strijpsteen uit ja. houdt. Goedemorgen, Dennis. Dennis, goedemorgen. Hallo daar is het even weg, geen probleem. Die zijn nog ja, soms mag er iets harder gepusht worden, uh, dat we ook niet mogen doorslaan. Zo van, ja, moeten ze mm, en goed verzorgen en dat soort dingen. Misschien mag je toch af en toe een beetje druk geven ook. Ja, ik denk dat het ook hè, vaak van kind tot kind afhangt. Als mm -hmm. je zo ziet aan je kind van, oké, okay, ja, daar zit heel veel in en ze hebben veel fantasie en ze, ze, ze zijn geïnteresseerd in dingen, dat het dan allemaal wel goed komt. Mm -hmm. um, pushen, stimuleren, hè? ik bedoel. Stimuleren dat andere, mag, uh, ja. maar er is een verschil met pushen. Dus, ja. Ja. Mm -hmm. Wat wou jij later worden, Kim van <lacht> Oeh. Oh, Ik wou heel graag, maar echt heel graag, hè zangeres worden. Echt? Ja. Dus ik zong dan zo met een haarborstel voor mijn uh, spiegel en zo. Ik dus, mijn, dus mijn ouders stimuleerden dat en lieten mij naar de muziekschool gaan waar die eigenlijk al heel snel zeiden dat gaat ja, hem niet worden. <laughs> en dat is ook oké, okay, maar, eh, maar dat is een fantasie. Hè. Wat wel mooi is aan je ouders en Kurt de Wale bevestigt dat uit Zwevegem. Kurt, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, wat is jouw mening hierover? Wel, ik vind een keer dat de kinderen gedacht hebben dat we dat volledig moeten steunen. En ja, bij onze ja. drie kinderen is dat uh, volledig gelukt. Geef ze een Allee, voorbeeld van, van een van de kinderen. Ja, wel, onze oudste is uh, computerspecialist. Onze tweede dochter is uh, onze eerste dochter, onze dochter is uh, verpleegkunde en ons kleinste is uh, Home Decoration. En hadden ze die interesses al snel, al vroeg? Nee, nee. Dat is, um, allez, onze zoon Skywal van zijn 14 jaar was al geweldig bezig met uh -huh. de computer. En onze dochter zag thuis, ja, wij waren zelf uh, ambulance dienst. Onze dochter zag zelf uh, vele uh, zieken en we, ja, als ze dat erbij hoort natuurlijk. Uh -huh. En die is uh, uh, er dan uh, ingesprongen als verpleegkundige. En ons jongste, ja, die is vanaf 17 ze, jaar dat ze gedacht van die homecoaching. En die is daar uh, naartoe gegaan. Ja. Kijk, zo eenvoudig kan het zijn. Laat ze vrij en steun ze vooral. Supporteren, hè? De... Ja, supporteren, exact. ja. Ik wil nog een keer een klein verhaaltje doen. Ik kreeg van mijn negen jaar al met de toes op mijn fiets. Ach. Ja. Van... En uh, mijn ouders hebben een tijd me niet gevolgd. Het was nog een beetje de manier van hoe vleugger hij werd, hoe dat er geld op de, de plank komt. Ja. En uh, daar zijn wij dan wel vanaf gestapt. Ja, kijk, dat is een andere generatie uiteraard. Heel ja. benieuwd wat ja, inderdaad, inderdaad. we over twintig jaar gaan overdenken. Dank wel voor ja. je verhaal. Een heel fijne ochtend, Kurt. Geen probleem. Goedemorgen. Dag, Kurt. Kijk, en nog een jaar gezien. Joni Mitchell, gelukkige verjaardag. Zo'n de leeftijd van Thomas <laughs> Ongeveer. The paradise put up a parking lot With a pink hotel, a boutique And a swinging hot spot seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. seem to go, that you don't know what you've got till it's gone, The pay paradise, put up a parking lot, Ooh, bah, bah, bah, bah. Ooh, bah, bah, bah. hey farmer farmer, put away the DDT now, give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees.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 We paid paradise, put up a parking lot. Ooh, I said, Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. We paid paradise, put up a parking lot. Ooh, we paid paradise, put up a parking lot. Ooh, we paid paradise, put up a parking lot. Ooh, we <laughs> Dan word je toch gelukkig van zie, Joni Mitchell. Goedemorgen. 80 jaar wordt ze vandaag. Gelukkige verjaardag. Zometeen een nieuws uit je buurt. Eerst Jema. Goedemorgen. Mensen die een ongeval veroorzaken moeten vanaf nu altijd een drugstest laten afnemen. Tot nu toe gebeurde dat alleen bij ongevallen met gewonden. Rijden onder invloed is een van de grootste oorzaken van dodelijke verkeersongelukken in ons land. Om 10 uur vanavond begint er een staking bij de treinen en die duurt tot donderdagavond 10 uur. Het personeel is boos over een nieuwe werkregeling en de plannen om personeel te schrappen in bepaalde stations. Ook in in december willen de vakbonden twee dagen staken. Dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De grootste oppositiepartij in Mechelen, de NVA vindt de terugkeer van Bart Somers als burgemeester geen goede zaak zo kort voor de verkiezingen. Door zijn terugkeer moet waarnemend burgemeester Alexander van der Smis zijn scherpe afgeven aan Somers. Ze zijn niet te spreken over die stoelendans. nva oppositieleider Mark Hendricks. Maar voor de Mechelen betekent dat dat er, uh, alweer een, een, een ware stoelen. Als op gang komt, meneer Van der Smissen, die jarenlang waarnemend burgemeester was en uh, misschien toch ook nog wel iets anders beloofd was, die verdwijnt nu terug naar de coulissen. Meneer jongen die uh, in uh, Katelijnen Waver hoopt burgemeester te kunnen worden, die uh, moet nu terug uit het Vlaams parlement verdwijnen. Dus dat is allemaal niet zo leuk. Voor die Wie Somers zal opvolgen in de Vlaamse regering is nog niet bekend. Straks om half elf geeft de Mechelse stadslijst meer uitleg over de terugkeer van Somers als burgemeester van Mechelen. En in de zeehoek in Antwerpen zijn vannacht verschillende auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Willem Michom van de Antwerpse politie. Rond kwart voor van vier vannacht kreeg de politie een oproep binnen van een uh, auto op brand. In de lijnstraat ter plaatse moesten vaststellen dat vier wagens. Uh schade raakt, waarvan drie volledig uitgebrand. We gaan uit van kwaad opzet. Twee uur later, rond zes uur, werd er iets verderop ook nog op twee verschillende plekken een auto in brand gestoken. Gelukkig raakte niemand gewond. En ook in Loenhout is gisteravond een aanslag gebeurd. Daar is een explosief gegooid naar een appartementsgebouw naast een frituur aan de kerk. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is groot, zegt Patrick de Smet van de lokale politie.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 Ook daar onderzoekt de politie of er een link is met het drugsmilieu, want vorige maand was er ook al een aanslag met een vuurwerkbom in Ustwezel. Trimol is vannacht brand uitgebroken in een huis aan de Pettenlaan. Toen de brandweer rond half vijf ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al naar buiten. De bewoners, een bejaard koppel, is wel op eigen kracht buiten geraakt. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hun woning brandde volledig uit. Het weer wisselend bewolkt vandaag met kans op buien bij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 Ze hebben het gezegd, het ging heel druk worden na de herstvakantie. Bijna 400 kilometer file Ohio. Waar is, staan we stil? Het is pittig hè? inderdaad. E403 naar Brugge. Daar sta je ruim één uur in de file van Lichtervelde tot voorbij Ruddervoort. Dat komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. Het is ook druk op de ring rond Kortrijk. Daar vertraag je 20 minuten van Bissegem tot Marken richting de E17. Dan uh, de E17 van Kortrijk naar Gent. Daar is er ook één uur vertraging van Deerlijk tot uh, voorbij Kruisem. Uh, nog altijd één rijstrook... ...dicht, daar zegt de, de politie... En dan nog ongevallen, maar dat op de E40 naar de kust. Bijna één uur aanschuiven, zeg Van Aalst tot even voor Wetteren. Links is daar gesloten, alweer door een aanrijding. De files naar Brussel, het is vooral problematisch op de E19. Met de drie kwartier file van Contig tot Mechelen-Noord, ook daar een aanrijding. Dan zeer druk ook op de E429 bij Halle met twintig minuten vertraging. De andere files naar de hoofdstad zijn gemiddeld nog zo'n kwartier lang. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je ruim een half uur van loopt bijgaarde tot Vilvoorde en op de buitering is dat ook een half uur van eigenbrakel tot tervuren. Vuren. Kijken we even naar Antwerpen, dan hebben we een stevige spits, maar iets minder dramatisch dan richting Brussel. Een half uur vanaf Massenhoven op de e 313 twintig 20 minuten vanaf Haasdonk en een kwartier vanaf Sint-Job. De Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het 20 minuten langzamer van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Vlak bij Antwerpen zijn er nog steeds problemen door werkzaamheden op de krijgsbaan van Weinegem naar Wommelgem. Hou daar rekening met een half uur vertraging. En tot slot nog problemen bij onze Waalse vrienden. Op de E40 van Aken naar Luik, anderhalf uur aanschuiven daar van Herve tot Votem door een ongeval. Lekkere kaas, hè, man. Herve. Ja, zeer Oh goed. Heerlijk. Maar we wijken af, natuurlijk. Ja, dat is het. Dankjewel, Hajo. Ja. Dat wel. Moet er altijd bij nemen. Bon, rest bij ons. Wereldster. We mogen dat letterlijk nemen. Want dat is toch waar? Je hebt toch... Toch? Ja? Ik mag dat zeggen. Je bent een wereldster. <laughs> voor mij ben je een wereldster sowieso. Maar wat een topverhaal heb jij meegebracht uit Casablanca. Dat verhaal wil je nog horen over nou, een minuutje of zes. Laat de Viking in je los met Viking Lotto. Nu met de grootste kans op winst. Er is nu woensdag een jackpot van zo'n 22.200.000 euro. Speel Viking Lotto online en in je krantenwinkel of tankstation. Vicky. Huh? Bij La Perre verven ze nu ook uw haar? Nee, bij La Perre vieren ze hun 75 jaar. Oh, en het is snel klaar. Nee, ze worden 75 jaar. Amai, dat is goedkoop. Hoor weer wat men echt tegen je zegt. Met hoortoestellen van La Perre. La Perre, wij maken alle oren blij. Al 75 jaar. Nu bij Koolruit Stralende combo's. Van afwasmiddel tot vaatwastabletten. Combineer alle deelnemende afwasproducten naar keuze en krijg tot 40% korting. Acties geldig tot en met 14 november in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op Koolruit.be. Koolruit.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 Beobank, u bent goed omringd. Na zijn monsterhit Arcade en overwinning op het Eurovisie Songfestival is Duncan Lawrence terug met nieuw werk. Duncan Lawrence op 6 februari in de Roma in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio. Geteld voor 2. Goedemorgen, morgen. Welke vrienden te mee op het podium van Back to the 80s, 90s in het Sportpaleis volgend jaar in Antwerpen, want ja, dan, dan staat ze daar op zaterdag 30 maart 2024 Belle Perez met Ricky Martin zag je zitten. Ja, ja, ja. Heel ja. nog een tweede naam, vond ik ook een goeie. Uh, Robbie Williams ja. zou ook wel welkom zijn. Ja. Heeft niet Robbie, zo... if you are listening, uh, you know Belle Perez. Uh. Heeft niet zo heel veel meer te doen waarschijnlijk. Haal die kaarten op radio2.be Maar volgend jaar vooral, 25 jaar Belle Perez. Uh, wil je nog naar het buitenland? Wil je nog... Uh, Extra carrières daar gaan maken? Um, goh, eigenlijk niet. Ik denk dat ik die ambitie een beetje heb uh, laten varen. Uh, als je dan weet uh, hoe intensief uh, je als artiest uh, in dat land aanwezig moet zijn. Ja. Om promo te voeren en om uiteindelijk nog altijd zo de grote vraag te hebben: van oké, okay, is het dan wel hetgeen wat je verwacht? Mm -hmm. Qua doorbraak en, en, en albums. Nee. Dus, uh, maar ik eigenlijk, uh, goh, die honger wordt wel een beetje uh, gesust. In die zin dat ik dat eigenlijk toch wel best wel uh, vaak. Je, in een vliegtuig zit richting New York of uh, mm -hmm. uh, Malta, hebt... Oezbekistan. Uh, ja, dus... gekke dingen meegemaakt ook. Je hebt blijkbaar ooit opgetreden in Casablanca in ja. Marokko. Ja. Voor erg belangrijke mensen met erg bijzonder gezelschap. Dit verhaal wil je even horen. Zet het luider. Wat is daar gebeurd, Belle Perez. Ah wel, uh, op een gegeven moment kwam er een, een aanvraag binnen uh, van een boeking om inderdaad in Casablanca te gaan optreden. Dat is blijkbaar uh, een hotel waar de grootste leiders van de wereld al op bezoek zijn geweest. Heel veel artiesten. Beyoncé is daar geweest, Obama. En het was eigenlijk onder het mom van uh, je mag komen optreden voor een uh, zeer exclusief verjaardagsfeestje. Dus oké, okay, goed, alles was in orde. Uh, we stappen het vliegtuig op. Wij komen in het hotel. En daarbuiten stond al echt zo'n legertje bodyguards. Mm -hmm. Maar je zag dat dat bodyguards... Waren van aparte mensen. Dus dat was niet van het hotel of zo. Dat was een heel rare sfeer. Telefoons moesten ingeleverd worden. Wij zaten aan één vleugel. De, de delegatie van het feest zat aan de andere kant. Ik ga soundchecken. Super mooie locatie, zicht op zee. Uh, heel mooi, alles in het in het blauwachtig met Marokkaanse lampjes, alles mooi. Oké, okay, s'avonds doe ik mijn optreden. Ik stap dat podium op. Ineens was dat een heel andere kleur. Alles in paars, purper. Dus ze hadden alles eruit laten halen. Dus blijkbaar was er toch wel iets aan de hand. Ik kom daar dus op dat podium. En ik zie dat er een tien, twaalf mannen in het uh, publiek uh, staan. Oh. Met bloedmooie vrouwen... Uh, da rond. Uh, uh -huh. Een pak jonger, dus niet de, de, de echtgenoten waarschijnlijk. Ik moet uitkijken wat ik zeg, maar ik ga ook geen namen noemen. Ik heb daar een half uur mogen optreden en uh, ja, ik, uh, ik heb wel wat gezichten herkend, maar dat was blijkbaar. Uh, die mannen hadden smiddags een meeting gehad en die hebben de avond afgesloten met entertainment, zowel ja, digitale als... Ja, ja, ja. Als... Maar die mannen, dat waren internationale leiders. ja. Dat waren allemaal bekende gezichten. Ja, niet allemaal. Ik moet eerlijk toegeven, uh, het was in Oezbekistan. Blijkbaar kiezen ze elk jaar uh, een locatie uit. Uh -huh wereldwijd En dat was toevallig in Casablanca. En in welk jaren was dat? Dat, dat, dat, dat. Maar ik heb, daar ook, nee, ah, nee. ik heb daar ook niks van mogen posten natuurlijk. Want uh, ik weet nog goed, mijn, uh, mijn manager had uh, haar telefoon bij de hand. Haar werk natuurlijk. En die is er bijna buiten gezet. Uh, uh, omdat zij haar telefoon uh, vast had natuurlijk. Dus er mocht niks gelekt worden. Ja, ja, heb je iets moeten tekenen niet. ook? Uh, nee, ik heb niks nee, moeten tekenen. Je nee, je nee. Maar je moet natuurlijk wel... Ja, heel erg dus Dat was een zeer speciaal, zeer speciaal ja. optreden. Ja. Oké. Okay ja Allee, een Leuk feestje gehad met Alexander Kroop. He? Nee, het is niet waar. Die waren geen Belgen bij geen vooral. België, nee, nee, geen, nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Oh, nee, nee. Ik moet ja. ook uitkijken wat ik hier zeg. Ja, ja. Maar ik vond het wel heel speciaal. Echt waar. Dat, Heerlijk. Uh, ja. Maar om maar te die zeggen... Die maak je mee, hè. Ja, maar om maar te zeggen dat je echt de wereld intussen hebt gezien. En volgend jaar zie je ze opnieuw, Bellepres en Friends in uh, ja, de grote turnzaal van Deurne, Sportpaleis ja. ah, van Antwerpen. Super, Radio 2.be, zaterdag 30 maart 2024. Dankjewel, je Ik zal er zijn. Nog een Bellepres. heel Fijne ochtend, goedemorgen. Het is 14 voor 9. Zeg, wij gaan ook eens zo binnenkort donderdag. Oh, oh, oh, oh. We are those and miles Carmel. We have traveled land and sea. The road is long as you are with me. There's no place I'd rather be.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 I'll Artificiële Intelligentie, nu donderdag, overmorgen deze ochtendshow op Radio 2 overnemen. We doen een heerlijk experiment waarbij je erg veel gaat bijleren, nu donderdagochtend. Ja, dat wil je horen en zelfs een beetje zien, maar wat is dat nu? Artificiële Intelligentie. Goedemorgen, morgen. Er zoveel over gepraat, maar wat is het nu juist? Veertien nieuwsjournalist Tim Verheide, goedemorgen. Dag Peter, goedemorgen. Jij weet er alles over natuurlijk. Gisteren vertelde een luisteraar dat we veel te veel moeilijke woorden gebruiken in het journaal. Dus hou het eenvoudig. Wat is dat nu? Artificiële intelligentie. Wel, het is alvast geen tovenarij, geen magie. Het is eigenlijk heel eenvoudig computersoftware. Software die mensaardig gedrag kan vertonen. Een computer die dingen doet die een mens ook zou kunnen. Bijvoorbeeld uh, redeneren, creatief denken. Daar komt het eigenlijk heel eenvoudig op neer. Bijvoorbeeld als je vandaag heb je al die toepassingen als ChatGPT of Dolly, bijvoorbeeld. Hè, Dolly, dan geef je daar iets in. Maak mij een afbeelding van een stad waarin iemand loopt te sporten um, zoals het er in de jaren 70 zou kunnen uitzien. En dan krijg je zo'n foto. Dat is fenomenaal, maar dat is eigenlijk wat AI vandaag doet. Het, het gaat zelf dingen cre creëren. Is het nieuw? Nee, het is absoluut niet nieuw. AI bestaat al sinds de jaren 50. Alleen sinds een dik jaar, sinds dat eigenlijk iedereen online daarmee aan de slag kan, heeft ze een gigantische boom ontdekt. Maar het zit echt overal. Hè? Onze, onze sociale media, de tijdslijn daarachter, dat is AI. Die algoritmes, dat is AI. Als wij, zoals ik doe, uh, mijn telefoon open doen met gezichtsherkenning, dat is AI. En zo zijn er echt duizenden voorbeelden. Onwaarschijnlijk eigenlijk, hè? Onwaarschijnlijk. Je noemt het trouwens AI, niet AI. Ja. Gaan we dat vanaf nu gewoon zo afspreken dan? Dat we het AI ja, noemen, ik, het, Tim? Ik, ik mix van alles door elkaar. Ik zeg AI soms. A, laten we AI doen. Goed AI. Vind goed. Ja. AI. AI. Ja. Um, klinkt gek, maar we gaan het doen. Nu, donderdag doen we een experiment in de ochtendshow. Dat is misschien wel het einde van de radio, zoals je die nu kent. <Güls> Beetje gevaarlijk zelfs. Ja, maar... Tim, dat is mijn vraag. Is het niet gevaarlijk ook? Oh. Je hebt twee strekkingen. Mensen die doen denken en zeggen de robots staan klaar om het hier over te nemen. En een andere strekking die denkt van het zal allemaal wel zo vaart moet lopen. Ik zit op dit moment op piste 2. Het is boeiend wat er gebeurt. We moeten het omarmen wat er gebeurt met die AI. Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de computer het hier nog niet gaat overnemen van ons binnen zit een pakweg twee jaar. Daar ben ik wel van overtuigd. Kijk, verzamel al je vragen, lieve luisteraar. Zet ze klaar. Donderdagochtend, dan gebeurt er iets dat je nog niet gehoord hebt. We doen het met AI, Artificiële Intelligentie. Vriend van de show en VRT-nieuwsjournalist Tim Verheijden, dank je wel. Met plezier. Dit is nog gewoon gemaakt met een gitaar en een stem en niet met AI.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 nu leer ik hier in een wild vreemde stad En heb net de nacht van mijn leven gehad Maar helaas, er komt veel licht door de ramen Hoewel voor ons de wereld wacht heeft stil gestaan Het is een nacht Die je normaal alleen in film ziet Het is een nacht Die wordt bezongen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 maar bonacht beleef ik met jou, oh, oh, oh. ja, wonacht beleef ik met jou, oh, oh, oh en ik hou alleen nog maar van jou, oh, oh, oh. en ik hou alleen nog maar de ja. ja, ja. Natuurlijk wel. Donderdagochtend, dan gebeurt hier allemaal, doen we een uitzending rond AI, met een heel bijzonder experiment. En u de echte zee, Benjamin Scholaert. Veel plezier. Kleuters en peuters staan voor heel wat spannende momenten, die ook voor ouders niet vanzelfsprekend zijn. Sinds ik mama ben, ben ik heel alert voor het gevaar van water. Hoe kan jij jouw peuter of kleuter op zo'n moeilijk moment helpen? Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk van de nodige troost te bieden. Sarah Muhammu bespreekt het met ontwikkelingspsycholoog Telidja Klaai in de podcast Sarah voor Ouders. Nu op VRT Max.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 zonder mij met de kerstman, de uh, winterfee, de elf. Eh, uh, ik zat bij O'Green. Oh, is daar weer kerstmarkt? Ja, nu donderdag is nocturne. Ga er mee? Tot, tot ziens. <laughs> Kom naar de mooiste kerstmarkt van het land. Met nu donderdag, laatavondopening tot 9 uur. En tot 20% korting bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Kathelijne Waver en Ola. Oh, oh, Prima in de winkel. Donna Events presenteert. Het sprookje van. Sneeuwwitje. Het allermooiste kinderballet keert terug. Professionele balletdansers. Een live symfonisch orkest. En verteller Jeremy van Doorne zorgen voor een magisch dansspectakel. En de Zeven Dwergen zorgen voor een flinke portie humor. Op 4 en 5 januari in Kapitool Gent. Tickets en info, primadonnaevents.be donna events.be je bent er helemaal thuis. Wat een fijn nieuws vanochtend. Belleper is dus toegevoegd aan de affiche van Back to the 80s, 90s en Nillies. Zometeen is het aan jou, jij kan muziek uitkiezen in Radio 2 Kickstart. Elke dag, telk voor twee.